Slash Openingstijden, welke open is. Eén pas voor het hele gezin. De nieuwste apparaten. Virtuele groepslessen. En dat voor maar 15,95 per maand. BasicFit zorgt ervoor dat je lekker kunt bewegen. Je betaalt nu geen inschrijfgeld. En maakt kans op een van de 100 gratis jaarabonnementen. Je hebt tot oudejaarsavond de tijd. Dus schuif je snel in op basicfit.nl. Kom op nou!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 Dit is het nieuws van 6 uur. Ziekenhuisbezoek kan voor studenten extra duur uitpakken. Goedenavond. NOS om 3. Juist een extra goedkope studentenzorgverzekering... kan voor veel extra kosten zorgen. Volgens de site Mijn Studentenleven... hebben studenten in Enschede, Delft, Maastricht en Eindhoven... bij sommige verzekeraars geen recht op zorg bij het ziekenhuis in hun stad. Ze kunnen, als ze een Natura-polis hebben... door de verzekeraars verplicht worden... om een verre reis te maken naar een ander ziekenhuis. Omdat er geen deals zijn met de lokale ziekenhuizen... Voor zo'n Natura-polis betaal je wel vaak minder premie. Omdat er maar met een beperkt aantal zorgverleners afspraken over zorg worden gemaakt. In Nieuwegein hebben honderden autoliefhebbers Paul Walker herdacht. De Hollywood-acteur kwam een paar weken geleden om het leven. toen de Porsche waarin hij zat crashte. Er waren gepimpte auto's te zien en ook kunnen fans een condoleansregister tekenen. Dat gaat uiteindelijk naar zijn familie. De organisatie is tevreden over de herdenking. Mensen hebben nou de zin. Alleen het weer, ja, dat zit wel tegen. Maar we zijn wel blij om te zien dat er zo'n. ...liefde en zoveel respect voor Paul Walker is. Van, uh, en je hebt hier ook verschillende mensen, verschillende type auto's... ...van Honda Civic's tot uh, Ferrari's. Iedereen voelt, uh, voelt hetzelfde voor onze passie, de motorsport... ...en wat hij, hij naar ons toe heeft gebracht. Uh. Er waren zo'n 2000 auto's in Nieuwegein. Hoe het er allemaal uitzag, dat kun je zien op nosop3.nl. Kort nieuws: De explosieve opruimingsdienst van het leger... ...heeft al het gevaarlijke vuurwerk in Heenvliet kunnen vernietigen... In een huis. De nieuwe strenge Europese stresstest is geen probleem voor de Nederlandse banken. Dat denkt minister Dijsselbloem van Financiën. De centrale bank onderzoekt op dit moment hoeveel problemen de banken in Europa maximaal aan zouden kunnen. Vijftien lokale GroenLinks-afdelingen hebben vanmiddag een meldpunt voor vuurwerkoverlast geopend. In een paar uur tijd waren er 214 klachten binnen. De fracties vinden dat de overheid nog altijd te weinig doet tegen de overlast. En Harley is nog altijd spoorloos. De mascotte van voetbalclub Gohead Eagles is letterlijk gevlogen... vlak na het begin van de wedstrijd tegen SC Utrecht. David Tenare wordt nu gevraagd uit te kijken naar de zeearend. Het weer dan. Het gaat hard waaien de komende dagen. De wind trekt vanaf morgen steeds harder aan. Met mogelijk windkracht 9 op eerste kerstdag. KNMI heeft nu al een waarschuwing uitgegeven. Vandaag nog veel buien en een graad of 9. Morgen meer zon en een graad of 7. Dat was het weer. Meer nieuws vind je op nosop3.nl 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request.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 Jeanette. Hi Jeanette, hoe kip jij vandaag? Met crabs. Uh, en in het Nederlands? Krebs en kipszwammen. Oké, okay, kijk voor de vertaling op <laughs> hoekipnederland.nl Kip, de meest eigen stukje vlees. Kip. Verzeker je voor 62,25 euro. Ga naar anderzorg.nl en stap over.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 De sfeer is goed, ik kom bij jou thuis ook. Uh, wij houden ervan hier, wij houden van een feestje en wij houden ook van Onvervalster. And I could tell it be long, that he was with me me. And I could tell it wouldn't be long to use with me And be singing I love my soul Swing up time in the gym, my baby I love my soul So take time and dance with me oh, oh, oh, oh. Smiled so I got up and asked for his name That don't matter, he said, cause it's all the same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 We'll be moving on Want zo voelen wij ons ook een beetje onrustig. En hij houdt ervan, wij houden ervan, Joan Jett en de Blackhearts voor. euro. Het is uh, tien over acht. Het is, uh, nou ja, zoals gezegd, alles behalve een, een zeiland hier op het zeiland. Het is fucking druk. Het is zondagavond. En, en ik zou gewoon thuis zitten om wat te eten. Maar goed, uh, <laughs> ik, dat zit ook misschien meer. Maar mijn... zo, ik hoorde net die reclame van de kip, zeg. Oh! Ja. Lekker hè? Ja. Maar goed, um, ja, er gebeuren dingen bij de brievenbus. Hallo. Hi. Hallo. Ja, hallo. En wie, wie ben jij? Nou, wij zijn de 43 ambtenaren die vandaag de Elfse Stenentocht hebben gefietst. Wauw, ik heb er al eerder over gehoord. Ja, iets over ambtenaren deden jullie nee. even een over, maar waarom? Ik ben toch ook een ambtenaar. Ik ja, werk bij de publieke omroep. Ambtenaren doen toch niks? Ja, een beetje tocht fietsen, meer is je was, ook niet te doen. Dat is juiste dingen. Ja. Nee, uh, maar jullie hebben inderdaad een toch gefietst. En, en, en hoe is het gegaan? Nou, het was een van de dingen, het zwaarste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik overdrijf niet. Je hebt geen kinderen? Ja, dat wel. Oh, en dit was het zwaarder. was zwaarder dan de bevalling. <laughs> dit was zwaarder. Oké, nou weer talking. huilen. Nou weer talking. Ja. Oké, okay, maar jullie hebben dat gedaan met in het achterhoofd natuurlijk die honderden kinderen die we misschien wel kunnen redden. Die hebben we ook over nagedacht. Voor ons, ja? Ja, ook. Oké, okay, nou ja, ja. top. Uh, ja, wat heeft het opgeleverd? Een dikke 8000 euro. 8.238 euro zie ik staan op de check. Exact. Helemaal top, zeg. Graag gedaan. En nu even chillen hier, of niet? Behoorlijk chillen. je ja, voetjes omhoog. Ah, even in bad. Ja. Ah, ontzettend bedankt voor jullie inzet allemaal. Echt, ja, het is druk. Het is, het is zo druk. We gaan, we gaan wel naar een momentje toe, uh, Koen. Ja, het is echt ongelooflijk, want um, we hebben één brievenbus. Ja? We hebben twee brievenbussen, maar as we speak... en je kunt het horen, wordt er een derde brievenbus hier uh, bijgemaakt. Want er kan er natuurlijk nog veel meer geld bij. En uh, ja. Ja, het, het verkort natuurlijk ook de wachtrij bij het huis. Dus ik zie Winfried Baijens nu hier. Ja, lastig hè, Winfried. Bob de Bouwer, dat je er bent. Die is bezig om nu uh, ja, een gat... Te te, te te zagen eigenlijk in het plastic van of in het glas van het waterhuis. Ja. plastic glas, wat is het? Ja, ja plexiglas. <laughs> plexiglas. Uh, er komt een derde brievenbus bij. Hoi. Oh. Ja. Ja, we kunnen nu Michael Steur, de man die dit allemaal regelt, een beetje gaan is Misschien een beetje afgezaagd. <laughs> Hij doet het al jaren, maar hij krijgt er nog niet echt uh, de vingers in, moet ik zeggen. Nee, en hij wordt er ook met het jaar kaler op, hè? Dat je vanaf deze positie ook wel erg. Zo, lekker, zo lekker dat hij ons niet nu hoort. Hij hoort dus... er toch niet, uh, dus... Uh... God, wat zie je er goed uit, Michael, zeg. Jongen, jongen, ja. ja, ja. ja we zijn er net wat anders hoor, dat maakt niet uit. Ja. Nee, dat komt erbij, ja. Ik vind het een mooi moment. Ik, uh, nou ja, die zijn al wel eventjes aan het uh, pielen. Maar dat ligt allemaal gewoon aan, aan nou ja, de mensen al hier. Dat ligt aan jullie, jongens. Een derde brievenbus erbij, hè? Ah, vind ik echt top. Oh, heb ik gezegd dat het tien over acht was? Nee, oh sorry. Ja, dat zei je, ja. Oh. Ja, daar zie ik achttien staan en dan... Ja, man. Ik ben gewend om s te zitten. Dan uh, staat er geen eentje voor, hè? Nee, maar het is tien, tien over zes. Als je in lichte paniek bent geraakt, nee. geen zorgen. Je komt nergens te laat voor. Um, ik ga, uh, want ik word helemaal gek van dit geluid. Ik uh, ga snel door naar de volgende die request. Jim, goedenavond. Hoi, Hoi, wat ben jij aan het doen zo hier op de, op de zondagavond? Nou, ik zit lekker thuis. We gaan lekker eten straks. De lijn uh, werd heel slecht, of, uh, Jim. Oh, we gaan lekker nee, eten straks. Nee, ik hoorde het natuurlijk heus wel, man. Oh, gelukkig. Oh, je bed. Jim, ik ben blij dat jij me aanvraagt, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, je kan hier natuurlijk niet platen zomaar voor je lol gaan draaien. Uh, nee. Het, het is uh, de nieuwste kerstaanwinst eigenlijk van dit jaar. Zeker, ja. En, en uh, hoe, hoe kwam jij er zo bij eigenlijk? Ja, ik uh, ben al, al toe aan kerst, dus uh, ja, ik, denk ik zie er naar Nee, dat begrijp ik. Ik denk dat we dat allemaal al hebben. Maar ik wil ja. van meer, uh, ja, je moet, je moet maar net eventjes met, met deze nieuwe plaat in aanraking komen. Ja. Nou, ik hoorde hem al eerder op de radio. Ja, ik ja. Uh, vond het de perfecte plaats. Ja, Yvette Keijzer vindt het ook een liedje om heerlijk in de kerststemming te komen. Carina Postoog, Loïs wij. Lieve Carlijn van Vijf Maanden is wat ziekjes. Een hele dikke knuffel en een nog dikkere kus van Oma en Loïs. En Robin van Nieuwland, omdat ik het heel erg vind dat deze kinderen in deze tijd met alle medicijnen en alle hulp dat er nog kinderen zijn die sterven van dieren, ja het zou toch niet nodig moeten zijn, precies. En Lotte Over de Vest, die zegt uh, wat ik ook wel een beetje denk, nou ja je hebt ook Miss Montreal, maar je hebt ook deze, het beste kerstnummer van 2013 vindt zij. Ik krijg gelijk zin in de dagen, ook al moet ik gewoon werken. Nou Lotte, dat is dan jou Lot. Uh, jij mag hem aankondigen Jim, jij bent de kapitein namelijk, Jim kapitein voor 25 euro zeg maar. Ja klopt. Hier komt Kelly Clarkson met Underneath the Tree. Jaar. We hebben hier geen schoon drinkwater. We lopen naar de rivier om de was te doen en water te halen voor het eten... maar het water is niet schoon. We hebben alleen geen andere keuze, want het is er gewoon niet. We proberen het water drinkbaar te maken door het te koken... maar toch word je er ziek van. We zijn allemaal zwak en onze kinderen lopen ernstig gevaar. Gebrek aan hygiëne kost 800.000 kinderlevens per jaar...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 Het mooiste liedje van Mewes. Uh, sowieso een geweldige band. Veel succes heren. Geweldig mooie prestatie. Elisa Bol. Omdat het een prachtig nummer is. En stiekem wel toepasselijk voor mijn vriendje. En ik. Oké. Okay. Michiel de Haan die kruidt er ook naar. Lotte vroeger maand, Joyce Wijnman En Wouter van Kouwen. Nou, dat is nou net wat we missen. Beetje kouwen. Dankjewel. 30 euro ook nog een keer erbij. Oké. Okay, um, even iets gezelligs. Want het is wel eventjes rustig. Dat mag ook op de zondagavond. Maar ik heb toch het gevoel dat we straks weer eventjes... Uh, ja, een beetje moeten gaan bewegen. Want ik begrijp dat het wat koud is, maar ik check dat even bij een jongetje bij de brievenbus. Hallo? Hoi. Hoi. Hoi. Wie ben je? Vluchten. hey En wat, wat kom je doen? Geld doen Ja, dat gevoel had ik. al. met wie ben je nou allemaal? Ja. Met wie ben je dan? Hoi. Oh. En Nicole. Oké. Okay. En wat hebben jullie met z'n drieën gedaan dan? Of hoe komen jullie aan de cash? Ik heb een spaarpot op de kop gehaald. Kijk, dat is top, hè? Ja, daar moet je ook maar even zin in hebben. Ja. Dan gaan je kerstcadeautjes Of nou ja, dat weet ik ook niet. Uh, en hoeveel is het uiteindelijk? 21 euro. 21 euro, lekker hoor. En uh, dan kan je dan namelijk 21 maanden lang 21 kinderen een stukje zeep meegeven. En uh, willen jullie nog een plaatje horen? Ja. Ja? One Direction, best song ever. Oh te gek. Ik ben groot fan hè, van One Direction, dat weet je. Ja, nee. Waar is die knop? Geintje natuurlijk. Oké, okay, nou dames. Even kijken. Ja. Uh, oh, nee, die hoort al. Oh, het was een hele grote groep zeg. Ja, daar hoort nog wel iemand bij. Ja, hartjes. Hartjes voor iedereen die luistert en iedereen die kijkt. Oh, ik zeg nog even, als je wil kijken, dan kan dat natuurlijk via 101 TV, maar ook UPC kanaal 15. En bij Ziggo. Ja, ik kan maar beter bij de nul beginnen dan af te gaan. Er is het kanaal 999. Ja, en gewoon oude wet via de radio. Ik hou ervan. Dan zie je mijn rotkop ook niet, weet je wel. Ja, en dat uh, wordt er allemaal niet beter. <tus> ja, zo, hoe is het ja, dit is toch wel zo'n momentje. Want als het dan wat kouder aan het worden is, het is toch wat later en zo. Dan nou kunnen we wel eventjes zo'n oud series request Quest anthem erbij pakken. Waarvan ik toen wist dat iedereen het wel kende en begon te springen. Ik weet niet of hij ook bekend is in Leeuwarden. De tekst is eigenlijk best eenvoudig. Het gaat zo van... Uh...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 En dat is goed voor vet verbranden. Aerobiek met erotiek. Misschien krijg je van Angelique Fatima of Eero. niet zo langzaam dinero Madinero ziet. Al die party kwart en yes, er brengen petten. Gekke brengers, wekker rappers. Likken met Voor je kom ik spits met speters. Ja, met mij, ik doe maar met commerciële raten plannen. Toch heb ik een achterbaan van heel totaal Afghanistan. Hey, we bouwen op die video, we stampen op die Kampanieren op de vloer en het geeft geen ene moer, want het is Ali, het is Ali Wat? met jesse, Wat? met jesse. Wat? Party squad en parties squat squat Het is weer eens disco en En zijn met hits bewapen DJ Jerry spin die platen DJ Jerry spin die platen Ga nou niet zo paraat doen als ik sta Je praat als gewoon je chick trek mij nu naar de hoeken Want ze wil me lana groeten Nee de soeken echte mannen ze aan graag met ons Ik kom nog niet meer te spannen Maar ik kon fijn zo trots. Smeets mijn pro, Smeet een boot Is zo dood Disco blow, kick's come on, niet te loog met je beeld, hey, zo we op die video, we stampen op die we rampaneren op de vloer en geef geen ene moe, want het is Ali, bal, is Ali bal, bal. met Jesse, bal, met Jesse en party squad en party squad en party squad, hey yo we bouncer op die beat, hey yo we stampen op die beat. We rampaneren op de vloer en geef geen ene moe, want het is Ali, bal, is Ali bal, bal, met Jesse, bal, met Jesse, met Jesse en party squad en party squad en party squad, party squad. Uh, oh. <treeks> Zo hey. Die uh, Had ik lang niet gehoord. je aan bij het Rij Vincios ofzo. Ik denk dat het echt. Daar ga ik weer aan beginnen, denk ik. Ja, dan, dan ga ik, ik de ook beginnen. Dat goed eigenlijk. Ja. Yeah. tijd vooruit eigenlijk, denk ik nu. Zeg maar toen Ali Ben nog gehit maakte. Hey, back man. En de party squad. Aangevraagd door uh, R de Boer. Uit Hij zit samen met zijn zoon in de auto en dit nummer houdt ze wakker. En natuurlijk om de actie te steunen. Ik zag ook iemand anders bouncen. Die wist waarschijnlijk nog niet dat de verbinding al gelegd was. Die zit daar ja. gewoon in zijn eentje in de studio in Hilversum. Eyo, we bouncen op die beat. we stampen op die B Want het is Giel. Wat oh, oh. en Paul. Uh, Wat en Koen. En alle drie. Ja. En Partysquad en Partysquad. Nou nou nou, no, no, no, no, no. die no. Hey Giel, goedenavond. Het is half zeven geweest, dus ja. uh, kom maar door met rust. 3FM Serious Request. Update. Ja, de hoogtepunten van de afgelopen uur op uh, Glazenhuis en 3FM Sears Request, die hoor je hier. Bijzonder bezoek vanmiddag in het Glazenhuis. Niemand minder dan Stromae die kwam langs. Hij bood onder andere twee VIP-tickets voor zijn optreden in de HMA aan voor 3FM.nl slash Veiling. Daar zijn ze dus ook te vinden. Uiteraard kwam hij ook zijn single Formidable doen in het Glazenhuis. En hij had een spectaculaire aankondiging. I heard some rumors the about a festival. A special festival on the 9th of uh, June, exactly. Oh, on June! <laughs> uh, yeah. um, um, do you know this uh, festival? Uh, I don't know. What, what's the name of the festival? Mm, I don't know. I don't remember. Something with a with a color, maybe? Yeah, maybe with a color. Pink? pink? Is yeah, it Pink, pink? Is Is it, Pop? Yeah, Pop Festival. Oh, yeah. Really? Okay. From come now Pink Pop! Yeah. Yeah. That's fantastic. Oh, formidable! J'étais formidable, j'étais formidable! Daar bleef het niet bij, want Stromae deed ook de beste plaat van 2013 als je het aan Paul Rabbering vraagt, Papa Oethe. En Stromae was niet de enige die het nummer live deed, want luisteraar Sam, die aan de telefoon hing, die kon ook wel een stukje. Oethe, Oethe, Oethe, papa Oethe, Oethe, Oethe, Oethe, Oethe, Ik kan het niet helemaal echt, maar ik kan wel een klein stukje. Wat do je think? Stromai. Perfect, perfect. It's perfect. Nou, echt, Perfect. echt mooi. Hey. Papa Oite, live vanuit het Glazen Huis. Mocht je dit optreden terug willen zien, en dat wil je, want hij deed echt de gekke dance moves. Ga dan naar 3fm.nl, daar valt alles terug te zien. Gerard Ekdom kwam afgelopen middag een sapje brengen voor de drie DJ's in het Glazen Huis. Zijn legendarische playback-praktijken worden gemist. En daarom werd er een uit uh, uitdaging bedacht, speciaal voor Gerard. Kijk, er wordt vaak gevraagd om Living Doll. Ja, ik zie het in mijn timeline ook wel eens voorbij komen. Ja. Cliff Richard, uh, uh, uh, het ja. zou natuurlijk te gek zijn als jij gewoon hier in het Glazen Huis, gewoon een deze dagen nog, uh, Living Doll kan doen. En wij hebben gezegd, van nou, dat vinden wij sowieso een top idee, maar het moet wel gewoon ja, <laughs> moeilijk echt, veel geld opleveren. Ik, ik wil het best doen, want hallo, we zijn allemaal aan het hoeren voor het Rode Kruis. Zeker. Uh, voor uh, een mooi bedrag uh, wil ik dat wel doen. 10.000 euro moet het minimaal zijn. Hoppa. Oké, okay, nee, dat vind maar ik goed. zouden het zoveel mensen zijn, er moeten echt heel veel deze Ik dat zeggen. Ik denk worden, dat dit jaar geen Living Doll gedraaid wordt, maar we zullen ja. het mee maken. Ja, ik weet, nou ja als we het halen, kom ik onmiddellijk. Dus vraag Cliff Richard en Living Doll aan via 0909 1336 of 3fm.nl/Plaat. Als je dat nummer belt 0909 1336, dan kom je bij het Sears Request Call Center terecht. Daar maakte Bart Arens de top 3 van de meest aangevraagde platen voor vandaag bekend. Drie. Die stond gisteren op nummer 2. die is een plekje gezakt. Dubs en boordjes met uh, Tsunami, en dan komt die nieuwe binnenkamer oh. op nummer 2. Dat is Cliff Richard en Young Ones. Ah. Met Living Doll. Oh, ja. oh, okay. ja, ja, ja, ja. Okay. En die gaat hard richting de 10.000 euro. Dat moet opgehaald worden om, het, uh, ja, om Gerard te overtuigen. Om hem te doen in het huis. Dus uh, blijf hem vooral aanvragen. En uh, ja, dan uh, uh, een zou ik zeggen. Precies. Op nummer 1. Dus tot hij gisteren ook al. Je te hem aankomen. Welke andere plaats moet het zijn? Hey. Fatboy Slim met Eat Sleep Rate. Oké. Okay, hij is wederom de meest aangevraagde plaats. 3FM. Serious Request. Update. Tot zover deze update, terug naar het glazen huis met uh, Giel, ja. veel succes zometeen met die tussenstand. Ja ik ben heel benieuwd, we zijn ja, allemaal ik heel nieuwsgierig denk ik, en dan denk je zo na uh, de tussenstand van de meest aangevraagde platen van nou hij gaat vast een van die springers uh, draaien. <middels> <middels> oh, wel mooi, heel erg mooi zelfs. Goedenavond Sabine, zo kijk Sabine gaat helemaal los. Gaat de top 2000 allemaal. <middels> Gaan, zeg. Dit is uh, Sabine van Kranenbroek hier aan de lijn. Hey, Goedenavond. Goedenavond. Uh, heb je het eigenlijk al je vader en je broers verteld of niet? Ja, intussen wel. Een okay. beetje een verrassing meer, maar ze weten het wel. Ja, dat okay, is ook hartstikke leuk. Uh, want ja, jij wil deze plaat uh, nou ja, voor hun horen. Je hebt dus stiekem gebeld. Ik uh, zat vanmiddag ook eventjes aan de telefoon en toen was er ook iemand die zei... ...ja, mevrouw mag het niet weten, dus ik zit nu op de zolderkamer. Dat zou ongeveer zeggen bij jou ook. <laughs> en waarom dan eigenlijk voor je vader en je broers? Waarom eigenlijk voor je vader en je broers? Nou, hun vinden het een heel mooi liedje. En uh, ja, ze gaan volgend jaar aan een concert van de Eagles. En ik vind het zelf ook al een mooi lied. Dus uh, ja, dan ook meteen het goede doel. Te steunen, natuurlijk. hè? Nou, dat zeg je inderdaad. ja. Maar uh, komen ze naar Nederland, ja? Ja, ze komen naar Nederland in uh, mei. Ja. Oké. Okay. Dus. Ja, nou, um, ik vind dat jij uh, mag aankondigen. Maar ja. dan moet je wel gewoon een beetje zoals een DJ dat, dat doet, gewoon het intro volpraten. <lacht> hoe is het Ja, ik zit midden in een uitzending, maar uh, het gaat best goed, nee leuk dat je het vraagt Sabine. Ik, uh, ja, ik heb het al vaker gezegd, als ik aan het uitzenden ben, dan gaat hij als een tierenlier. Ja. Ik zie uh, Paul een wegtrekker hebben, of nee? Oh, oh. Zou springen dan, dan gaat het mij ook wel goed eigenlijk. Dus, uh, ja, ja. oké. Okay. En je? Ja, ik ga, ik ga wel lekker. Okay. Ik ben even energie aan het sparen voor ja, tieren. Net, hè? Ik hou dat vast. Oké, okay, uh, dit is het moment Sabine, voordat je, je man begint te zingen. Uh, kondig hem even aan. Nou, We're at Hotel California! Woo! Dankjewel voor de aanvragen. Denise Leferberg uit Zwijndrecht heeft er nog wel een verhaal bij wat helemaal past. Ons elf maanden oude zoontje is opgenomen geweest in verband met die diare dit jaar. moest drie nachten in het ziekenhuis blijven. Dat is erg spannend. Hij staat er eigenlijk niet bij stil dat het zo heftig is. Hij kreeg een zoutoplossing via een infuus. Zijn poepluiërs moesten gewogen en er kwam veel bij kijken. Kijk heel positief terug op de zorg in Nederland. En de doortastendheid van onze huisarts. Ja, dat is dan toch even schrikken. Maar ja, je weet wel dat het goed gaat komen, naar alle waarschijnlijkheid. Maar ja, dat is dan dus wel eventjes anders. Uh, als je bijvoorbeeld in de Horn van Afrika of in Zuidoost-Azië uh, woont. 50 euro! Pannenkoek! Dankjewel, Denise, voor jouw 50 euro. En daar komt nog eens een keer 50 euro bovenop. 50 euro! Ja. Pannenkoek! Er zijn nog twee pannenkoeken. Henk Wijma voor het kerstgevoel en voor het goede doel. En omdat het een klassieker is, die nooit verveelt. Nicole golfrace, Ingrid Godeke, ja, ik kan de hele lijst opnoemen. Dit is ook wel weer zo'n klassiekertje, waarvan ik denk dat die uh, volgend jaar wel komt. Of een volgend jaar, hoor mij lullen. Uh, volgende week, tijdens de Top Series Request. Even Oh, ik wilde net naar de briefbus gaan. Eh, uh, visite, visite, visite. Hey, Frits! Oh, dat is leuk, dat is leuk zeg. Hey, goed je te zien. Ja, jij belt meldend wakker s vroeg. Ja. Uh, met de meest ingewikkelde, uiteenlopende politieke vragen. Ja, ja, ja. Dus uh, we dachten, we gaan even bij jou op bezoek. Ja. Nou, Kijken of jij nog een beetje wakker bent. Het is Frits Wester, dames en heren. We kennen hem allemaal. Als je denkt aan politiek, dan denken we aan Frits. Uh, nou, ik heb wel, maar ik weet helemaal niet... Uh, ik heb wel eerder jouw naam al horen vallen met betrekking tot Serious Quest. Dat is... Uh, hoe heet het, waar Gerard nu ook is, daar ken ik het van. Ja, uh, deze dames die met me mee zijn, Marion. Uh, oh, had je ook dames en Willy die hebben Tot een... zover, Frits Wester. Hi, dames. Ja, ja. ja. Hi. Hi. Hallo. Die Hi. hebben samen met nog een aantal mensen een veiling georganiseerd. Tien weken lang, uh, of tien keer uh, de afgelopen weken. Dus van alles geveild. Er een hele leuke veilingmeesters geweest. De gebroeders Anke, PVDA-kamerlid, Lut Kobi. Oh ja, die was je ook nog. Uh, me. Die is ongetwijfeld ja. ook geweest. Ja, uh... Uh, Joop Braakekken. Uh, ikzelf ook een keertje. Leuk. Dan heb ik een vaatochtje samen met Ari Boomsma geveild op mijn schip? En ze hebben geweldig bedrag ja. op Gaan. Dus. Maar dat was toch in... Ja. De dat de is het gebak... blok uit sport? ja. ja hier vlakbij. Café waar de Bak, daar. We... Ja. Ja. Ja, ah, ja. Dat is uh, waar ik dan... Uh, ja, waar Giret zit. Het feestje viert. Ja. Daar gaan we straks weer mee schakelen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, Dus je ja. ja. een enorme ja? cheque op dat de Echt een in in de hele enorme ja. cheque, hoor. Hey, uh, twee tillen. De cheque is in ieder geval heel groot, ja. Maar dan het bedrag dat erop staat. Dat is... Wow! 35.056,21. Ik vind het altijd zo moeilijk die bedragen uitspreken. <laughs> het, het is ben nooit hè, het nee. Ben nooit. Nee. nee, waanzinnig jongen. 35.000 euro. Dat is Jezus. ongelooflijk. Dat is ja, heel erg. Ja, dat is echt mooi hè. Dat is echt heel, heel mooi bedrag dit jaar. Als, uh, ja, als ik het bereken, en misschien dat mensen dan denken nou is helemaal niks, maar dat vind ik dus heel veel. We kunnen er op zeven scholen, een volledig toiletbok gebouwd worden, waardoor 200 kinderen gewoon schoon veilig naar het toilet kunnen. En na, daarmee kan je dus rustig stellen dat jullie honderden kinderen gered hebben. Nou, ja. ze hebben het echt fantastisch gedaan. Ja, samen. Fantastisch Frits. Um, heb je zelf ook nog, ja, nu, ik, bedoel, ik wil niet hebberig klinken, maar uh, ja. Ja, je, je hebt dus al dat al dat okay, Arie gedaan. Oké, ik heb een, uh, een dagje zeil op de Waddenzee geveild ja. met Arie Boop ze samen. Maar maar als wij dat met z'n tweeën ook een keer doen met een oh, andere maar mensen... Oh, dat lijkt me echt sowieso dan heel Dan gaan we met mij mee zeilen. Oh, dan gaan we naar je eiland, toch? Dan gaan we even naar mijn eiland. Ja, ja, ja, en dan ja. verder we nog een... Uh... Eén, twee dagen zeil op mijn schip. Ga jij Oké, ik ben erbij. Ja. Ik ben erbij. Hop, ben het zeilschip op maar. Dat doen we. Helemaal goed. Gaaf. Gaaf hey. zeg. Samen. Heel ik leuk. Ik vind het helpt ook alleen. Je, je, je, je verblijft we op meerdere manieren eigenlijk. Want dit is gewoon persoonlijk gewin, zeg ik eerlijk. Ja. Maar dat vind ik leuk met jou. En dus een uh, lieve luisteraar. Er kunnen uh, nog drie mensen mee. Nog drie mensen okay. mee. Oké. Okay, Oké, nou dat is duidelijk. Ga naar 3fm.nl slash veiling en bied op Frits... En ik, die gewoon even een vaart gaat gaan doen. Ja, Lachtig. We moeten ah, wel even uitkijken, trouwens, dat Frits niks gaat meenemen hier. Uh, hij schijnt van alles te verzamelen, heb ik wel eens gezien op Twitter. Ja, alleen dingen die los liggen. precies. Nou, steentjes of oh, dingetjes. Oh ja, oh, ja, oh, ja, ja God, dat was ik helemaal vergeten. ja. ja. Nou, oh. Frits niet denken. Nee, maar ik vond het zo goed dat Frits er ja. zelf ook om kan lachen. En dan is het ja. altijd goed, hè? Ja. Ja. Godsamen, Frits, bedankt. Graag gedaan. En hey, jongens, heel veel succes nog. Moeten ja. we nog iets politieks bespreken? Nee, volgens mij niet. Het is recess, het is klaar. Okay. 13 januari zie ik ze weer. Dan kopen we een sticker en dan zet erop even geen politiek. Zo is het, een groene. <laughs> ja precies, dankjewel ja. ja. Frits. 3FM.nl-Sveiling, daar is heel veel te vinden hoor. Welimaniwela, muziek is life. La la la la. Kom op, kom op, kom op. E-elephone, holla amihita, I'm a hollaback. Simi got in a disco track. Dance As I'm home, roll up, a shriek, now my B.A. is cold. I put my headphone on, mega a blogging And soon I'm a zone, I'm a grooving Gotta keep get the truth for life Rhythm is my window, it's me hope, it's me light I gotta stay true, y'all, yeah, this it is free I gotta hold on, now, this time it's me And my man Raji, hey Take the Coco Rocks, have a melon. Bro, you like a brush in my ass. That's nah, nah, alright. Nah, Good vibes to people and walk. Play the music and tell me you care. I'm jumping at the up to France People, I jump and I It's the source of life. Take it from the word and the wise. When I down and out and I need some strength, music can't keep. We Yes, request. Let's clean this shit up. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions, then maybe you'd see the signs. The Lord knows that this world is cruel and ain't the Lord, no, I'm just a fool, and in loving somebody, don't make them love you. Must I always be?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 I can't always be waiting, waiting on oh you I can't always be playing, playing your fool I keep playing your part, but it's not my scene Won't this plot to twist, I've had enough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 al even geleden dat het gebeurd is, maar ik, om maar even aan te geven dat wij misschien wat voorlopen op, nou ja, bijvoorbeeld uh, uh, Burundi, waar uh, Gerard, uh, of Gerard, waar Erik uh, geweest is. Maar in 1972 was daar uh, de zoon van mijn heid en mem, wat is dat, is dat? Uh, uh, vader en moeder. Uh, vader en moeder gewoon. Die hun zoon Peter Martijn verloren in 1972 aan de gevolgen van DRA in Nederland hier. Toen, kon, toen gebeurde ja, het, maar dat, misschien we... gebeurt het overigens nog steeds. Want... Ja, dat, ja, dat zouden we wel al kunnen als het. Uh, ja. Ja. Anderhalf jaar oud, heftig. Paula Joritsma, dankjewel voor jouw bijdrage. 50 euro. Melanie van der Stad doet er nog 10 bij. En Silla Messak, 25 euro. Ik zal je zeggen, ik weet nog goed dat ik deze plaat draaide. Het was op de dag dat wij het huis in gingen. wat is woensdagochtend. Dat ik gewoon een normale ochtendshow. En dat was echt een beetje, nou, sitting, waiting, wishing. Totdat we gaan. Ja. En uh, hij is... valt dan nu echt zo anders ineens. Of dan... Raar is het, maar elke plaat kan ja, anders oh, ja, vallen ook. Ja. Dit is het. Ja. En, en misschien is daar nee. nu ook wel gewoon de sitting, waiting, wishing en wachten tot no. dinsdag. Maar aan de andere kant, ik vind het hier ook gezellig. Het is niet dat ik denk van laat het eruit. Maar dat komt ook door al die lieve mensen aan de brievenbus. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Wie zijn jullie? Wij zijn Adam. De oh went. ja, nou, ik zit altijd ja, te denken. Ik denk, kut, waar ken ik je van? Maar ik uh, doe net alsof ik het niet weet. Uh, maar ja, nee, uh, jou ken ik. Uh, want jij, ik, ik zit in de clip. Jij zit in de clip. Ja, en Koen eh, ook. Koen ook. Ik zit in de clip van Adam. Het heeft in zover weinig met Amsterdam te maken. Maar ja, jullie hadden echt of hebben een fantastisch kerstnummer. Hoe gaat die? Hij gaat goed. We hebben nu uh, 1000 euro opgehaald. Zo. Singeltjes zijn 5 euro, dus dat zijn heel wat singles. Ja. En het uh, streefbedrag is 2500. Dus we lopen hier rond met de singles. Oh, jullie zijn het hier aan het verkopen. Ja. Oh, het is echt een leuke en Jij zegt hoe gaat die? Ik denk je vraagt ze om een stukje. Ja, nee, dat, nou ja. dat. is inderdaad ook wel leuk, ja. Ja, ja, dat is goed. Oké. Okay. Capella, hè? Ja, natuurlijk. Ja, doen we Twee, drie. Be my at Christmas time. And I will be, be just. I'll be calling when the snow is falling. And I'm coming home. I'm coming home back to you. Nou, nou een ah, hele ja, ja. silence, Julia. Nou. En als oh, je ja, ja, ja. meer wil, dan moet je gewoon een cd'tje kopen. Be mine at Christmas time. Het staat ook gewoon op iTunes. En uh, check vooral de clip. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, laten we nog eentje doen voordat we naar het nieuws van uh, 7 uur gaan. Uh, hallo. <laughs> hallo! Hallo! hallo. hallo. Dus, nou toch even een ventje, jongen. Wie ben jij? Wat zei je? Hoe heet je? Hessel. Hallo Hessel.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 Pieterpruik en die had ik opgedaan. En de, deze bril die was van mijn moeder geweest. Ja, nee, leuk. Dus die heeft ik opgedaan. De ja, nou, Pieterpruik en dus, de bril van je sprekend. moeder. Spreken. Ja, dan, dan lijkt je op een paar rubberen. Heel erg leuk hoor. Ja, ik wil wel even samen op de foto. Ja, dat, dat ik wel, moet zeker uh... gebeuren ja. En, en je hebt dan ook nog een collectebusje in je handen. Je laat mensen betalen om met jou op de foto te gaan of zo? Ja. Dat zou ik doen namelijk. Nee, is dat ook echt zo? Of hoe kom je aan het geld? Ja, dat hebben we bij het poelen opgehaald. Oh, bij het poelen. Oké. Okay. Nou, ja. ik zou, als ik jou was, hier nog eventjes, als je zin en tijd hebt, mag van je moeder. Uh, zou ik nog eventjes hier over het plein heen. Want ik denk dat heel veel mensen met jou op de foto willen met een mini Paul Rabbering. Dat is echt een evenement. Ja, dat is leuk. Maar goed, uh, hoeveel heb je nu al met het poelen opgehaald? 10 euro. 10 euro. Echt gek. Dank je wel, hè. Straks meer... Serious Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM Zoek je nog een mooie partyoutfit? Shop je feestkleding bij Weekamp.nl, dan heb je het voor de feestdagen in huis...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 Vier jeugdvrienden we leven een veel weekend. Welkom de Las Vegas. In de Hilarische feel good Comedy van deze kerst. I love it. Michael Douglas, Kevin Klein, Morgan Freeman en Robert De Niro. Come with Thunder. Yo. Las Vegas. Nu in de bioscoop. Tip een vriend om ook klant te worden en je verdient samen 40 euro. Anderzorg. Keller Keller keuken.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 Foto's. Staan het te niksen op jouw telefoon of harde schijf. Is toch niet leuk voor die foto's? Wij van HEMA zeggen, bevrijd je vergeten foto's en zet ze in een HEMA fotoalbum. De mooiste albums in een handomdraai gemaakt. En ook nog eens voor een HEMA prijsje. Nu, tijdelijk, 20% korting. Maak deze feestdagen je fotoalbum op HEMA.nl slash vergetenfoto. Echt HEMA.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 Dit is het nieuws van 7 uur. Man zwaargewond door vuurwerkbom. Goedenavond. NOS om 3. In Rotterdam is een man van 22 zwaargewond geraakt bij een vuurwerkongeluk. De man had volgens de politie bij zijn huis een vuurwerkbom in elkaar geknutseld. Het vuurwerk ontplofte en veroorzaakte een gigantische steekvlam. Hij liep tweede en derde graads brandwonden op. De politie heeft een vriend van het slachtoffer opgepakt... omdat hij mee zou hebben geknutseld aan die bom. De nieuwe Europese stresstest is geen probleem voor de Nederlandse banken. Dat denkt minister Dijsselbloem van Financiën. De Europese centrale bank onderzoekt op dit moment... hoeveel problemen de 130 banken in Europa maximaal aan zouden kunnen. Volgens Dijsselbloem is het niet uitgesloten... dat er toch nog een paar tussen zitten die om kunnen vallen. Ik geloof dat directieleden van de ECB hebben gezegd... er moeten ook banken omvallen. Uh, alles maar om te laten zien dat het deze keer echt serieus is. De reden waarom ik denk dat het deze keer wel serieus zal gebeuren... is dat er wordt echt gekeken waar de problemen en mogelijke risico's zitten... en daar wordt vervolgens een stresstest gezet. Dat is dus echt een serieuzere benadering. Dat geldt niet voor Nederlandse banken. Daar waren eerder al zoveel problemen dat ze nu goed in elkaar zitten... denkt Dijsselbloem. Iedereen probeert Zuid-Soedan zo snel mogelijk te verlaten... nu het er steeds onrustiger wordt. Ook de VN haalt een deel van het personeel terug. Alleen een paar diplomaten blijven over. De hoofdstad Juba is in handen van rebellen. Het leger van de regering van Zuid-Soedan probeert in te grijpen. De meeste Nederlanders zijn al geëvacueerd. Een klein aantal heeft er bewust voor gekozen om te blijven. Sport aan Voetbal. Ajax gaat de winterstop van de eredivisie in als koploper. Door het gelijkspel van Vitesse gisteren tegen Herakles. en de winst van Ajax vandaag tegen Rode JC staan de Amsterdammers bovenaan. De winst van Ajax was te danken aan debutant Jairo Riedewald... die allebei de doelpunten voor zijn club scoorde, zodat Ajax met 2-1 won. Hij is met zijn 17 jaar en 104 dagen ook meteen de jongst scorende debutant in de eredivisie. Een droom die uitkomt. Ja, ik ben nog rustig. Ik zie nog rustig uit. Maar van binnen ja ik ben een beetje van slag natuurlijk. Het is gewoon, uh, ik ben super blij. Ook de jongens om me heen hoe ze reageren is natuurlijk fantastisch. Ja, ik denk wel nou dat je telefoon straks volloopt met uh, sms'jes of niet. Ja, ik denk het ook. Ik ga zo meteen even kijken. Ja. FC Groningen won bij NEC met 5-2. Ahead Eagles versloeg FC Utrecht met 2-1. In Eindhoven won PSV met 2-0 van ADO Den Haag. Twee nog, het gaat hard waaien de komende dagen. De wind trekt vanaf morgen steeds harder aan... met mogelijk windkracht 9 op eerste kerstdag. Kanemie waarschuwt daar ook voor. Vanavond trekken de buien langzaam weg. Morgen wat meer zon en een graad of 7. Dat was hem weer. Er is meer nieuws op 3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 Ziggo Mobiel is dus heel veel voor heel weinig. Kijk daarom snel. Kijk daarom snel op ziggo.nl. Voor altijd verbonden, Ziggo. U heeft nog maar 9 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Zij maakt het dus. Ik ben Fempe van den Heuvel, kinderverpleegkundige. Ik ben Noortje Potters, medewerker gehandicaptenzorg. Wij zijn de zorg en hebben onze eigen zorgverzekering.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 IZZ, ook voor studenten in de zorg. Kijk op IZZ.nl This is Pat from the band Train. Hey, ik ben Niels Geisbroek. Hello, Gavin DeGraw here. Please help 3FM and send in your serious request. 3FM Nu heel. Serious request 3 FM. Live vanuit Leeuwarden, vanuit, uh, vanaf het uh, Zijland. Uh, Zijland, hebben we weer een beetje zin in muziek? Net of zijn mama Appelsap en stap zit. Rihanna, dankjewel, Jitze Grijfstra. Omdat hij het gewoon leuk vindt om de mensen op het plein te zien dansen. En jullie moeten doorgaan met de muziek. Nou, wij gaan door. Als jij blijft aanvragen, zo simpel is het, 0909-1336, 3fm.nl slash plaat. Of je denkt, joh, uh, ik geloof het allemaal wel met die muziek. Uh, ik ga gewoon een, een leuk stuk mee naar huis te nemen. Dan ook 3fm.nl slash veiling. Of je kan ook helemaal niks doen, alleen doneren. Het gebeurt ook steeds meer, vind ik zeer sympathiek. 3fm.nl slash doneer. Het is kwart over zeven, dus dat betekent volgend uur... Kunnen wij een tussenstand verwachten? Want uh, ja, dan is Sophie Hilbrand weer hier in het huis. En dan, uh, ja, dan gaan we het meemaken. Ja. ja, ik vind het spannend. Ja, zondag. Het, het altijd zo'n. Ja, precies. Ja. Het is weekend. En ik heb, er was gisteren een verhaal met overschrijvingen in het weekend die wij dan nog niet ah. kunnen zien. Waardoor je dus ook. Nou ja, dus dat is, ja, dat moeten we niet vergeten. Ja, ja. Nou goed, en we gaan het meemaken. Ik ga even kijken wat er bij de brievenbus gebeurt. Hallo. Ja, die jongetjes. Die mogen eventjes uh, vertellen wie ze zijn. Hallo. Hoi. Hey. Wie ben je? Joke. Hé, hey, Joke. En hoe oud ben je? Negen. En waar kom je vandaan? Handingen. Oké okay dan. En wat kom je hier doen? Uh, Feestvieren. is ook wel wat we aan het doen zijn, maar zag ik jou niet ook net wat in de brievenbus gooien of iemand bij de ja. groep? Ja. ja. Ja. Ja, dat klopt heel ja, nee. Oké, okay. nee, dat het even bevestigd is. En wat, wat was dat dan? 200 euro. 200 euro. euro. Hoe kom je daaraan? Het was 10 euro, maar ik loog. Jij dacht. Geintje natuurlijk. Ik snap hem. <laughs> ik hou er wel van jou. En uh, wil je nog muziek horen? Um, jawel. Oké. Okay. Maakt niet uit wat, hè? <laughs> Maakt niet uit wat. Prima. Mag ik eentje aanvragen dan? Ja, natuurlijk. Uh, mag ik van June Hardcore Vibes? Hardcore Vibes. Lekker, lekker. lekker. Ja. Ik ga hem niet gelijk erin gooien, dat zou ik wel willen. Maar het is het eerst tijd voor een andere request, maar we zetten hem er zeker bij. Oké, okay, mooi. Bedankt. hebben wij ook zin in en ik denk Paul Gabbring ook. Maar eerst gaan we naar Martijn Zeeman via de telefoon. Hallo Martijn. Hi heel. Eh, heb jij het gedaan via de site of callcenter? Via de website, natuurlijk. Oh, ja. Het, ja het is echt top, je komt op het uitgelezen moment van Koen, uh, ik ken dat heel erg, die werd net een beetje opstandig, zo, dat je zegt van god, uh, ja, ja. ja. Nou, het is, dat komt vooral omdat je in zo'n huis zit, er staan zoveel mensen omheen en ja, ja, ja. ik heb zin om een beetje te rellen. Misschien. Een beetje te rellen, nou uh, dat gaat gebeuren Koen, oh. ja, ik denk dat er wel gereld, gereld gaat worden, want uh, 25 euro heb jij gedoneerd Martijn, waarvoor dank? Graag gedaan. En welke wil je horen? Uh, killing in de of... Oh. Dankjewel, nu al. Niet alleen voor je bijdrage, maar ook even voor dit momentje. Graag gedaan. En een Excelsior. fijne avond, ja, thanks. Ja, we kunnen ook springen op rockmuziek, dames en heren. Kom aan, daar gaan we!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 Go to die, I justified, for wearing the bad, take a chosen white, the justified, frozen died, for wearing the bed, they get chosen white, go to die, I'm justified, for wearing the bad, they get chosen white, the justified, those who died, for wearing the bad, they get chosen white. Some of those are workforces, all the same that broad crosses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 De een dikke middelvinger naar de dier even allemaal die middelvingers in de lucht. Doe you, dat helpt. Wacht u, wacht u wat ja! Natuurlijk kun je een plaat aanvragen voor geld. Maar er zijn nog veel meer manieren om 3FM Serious Request te steunen. Kom zelf in actie. Of...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 Faith De middelvinger naar het hartje, zeg maar. Geen radiostation draait dat achter elkaar. Dat hoor je alleen hier op 3FM tijdens de Quest. Eerst Race Against the Machine, Killing in the Name of. Nina Bredemeijer, Lucia Fledder. En Martijn aan de lijn, Piet Bosma, Lisbeth Kiekebos. En Erka de Hartog. En zojuist is Adel ook vaak aangevraagd natuurlijk. Omdat het wel echt de kerstgedachte heeft. En Ella Cornijn bijvoorbeeld heeft in de zwaarste periode van haar leven... Uh, de huidige vriend, uh, die, die, die heeft dat lied aan haar gegeven, zeg maar. Oh, dat is mooi. Voor onze zoon en dochter, broertje en zusje, Deon en Milou, dat vindt de Astrid Molhuizen. We koesteren jullie in ons hart. Dat is voor het legendarische... 50 euro bedrag. Pannenkoek! Ja, en datzelfde geldt voor Mireille Rosing. die doet er nog... 50 euro! Pannenkoek! Een extra pannenkoek bovenop. Nou, um, pannenkoek is niet goed genoeg voor uh, daar waar Gerard is hoor. Ja! Oh, fijn hier te spreken. Uh, ik leg het om even uit: elke avond gooit hij hier in Leeuwarden de deuren open van uh, ja, zijn eigen eetcafé. No. En, uh, vanavond uh, heb jij uh, die gast van uh, Parkheuvel. Hoort hij ook alweer? Ja, Erik van Loo. Uh, Erik van Loo staat hier uh, achter de pannen. En uh, het is echt uh, ja, belooft een uh, spectaculaire avond te worden sowieso. Omdat Erik een ongelooflijke partypoeper is. Dat is iemand die, uh, die moet je er, uh, nou ja, met een paar flessen wijn... Relic uitweilen. Is nee, er weer champagne eigenlijk? ik denk uh, dat het uh, helemaal goed gaat komen. Gisteren... Uh, nou, de flessen waren op inderdaad. Ja. Maar er komen morgen weer 40 nieuwe flessen binnen. Want oh, dat okay. heeft Cuno van het Hoppels, Wijn wij een maestro toch weer even geregeld. Dus dat komt goed. We, hebben inderdaad, uh, we gaan zo even de keuken kijken. Want dat vinden jullie prettig heb ik begrepen <lacht> in het Maashuis. Want ja, je moet je maag toch vullen met allemaal hele fijne beelden van eten, is waar. Maar, we hebben natuurlijk ook weer bijzondere bediening in Ekdoms café, Waar op dit moment weer 150 mensen enthousiast hun entree hebben gemaakt. Want ik als patron sta natuurlijk bij de ingang. Iedereen een hand, er wordt er een foto gemaakt en onze gast vanavond in de bediening is Ruben Heijn. Yeah. Ja. Ruben, niemand kent die, hè? Nee. <lacht> het, was, het ging de hele tijd, was het te hey gek, supervet en wie de focus is de lange gast naast je, dat was eigenlijk een beetje. Dat is sneu, maar ik heb al gezegd dat iedereen de afgelopen cd van je mee naar huis mag nemen. <lacht> oh, oké, okay, te gek. Uh, weet je nog niet, maar ik zal me vast naar je kofferbak gelopen. Maar goed. Uh, maar Giel, ja, het is zoals je ziet, de ambiance ziet ja. er fantastisch ja. uit. Ja. De champagne vloedt rijkelijk. En laten we een kijkje in de keuken nemen. Want uh, daar staat dus Erik van Loo, de SVH-meesterchef. De kok van vanavond, die staat u te kokkerellen. Want elk moment kan het voorgerecht worden geserveerd. Uh, het is, uh, ja, een fietella de... oh, ja. ja. Ik noem dat altijd weer zo'n, uh, ja, dat is natuurlijk maar op een hele andere wijze. Want je kent Erik van Loo, dat is toch iemand die maakt daar een feestje van. Hè? Het, is een, uh, het is een geweldige, uh, geweldige chef. Erik, goeiedag. En goedavond. gaat het goed met je? Nou met mij, als ik zo omheen kijk, het gaat hier fantastisch. Ik maak me alleen een beetje zorgen om Koen, Paul en Giel, want die zien nu weer die gerechten. Die moet je even close pakken. want is Het ziet er fantastisch uit, want je ziet dan dus echt gewoon een hele... Het is compleet compleet anders dan ik denkt dat het is. Oh wacht je. ja. Hé sorry, je op Ja, maar je moet je voorstellen, het is inderdaad een rolletje met alle kleine tirantijntjes, eetbare bloemetjes. Nou ja, Erik zeg het zelf maar even. Het gerecht bedoel je dat ik het even toelicht? Uh, dit is een staartstuk, uh, een kalfstaartstuk. Het dus is niet aardig hè, dat die stuk is, maar dat maakt niet uit. Uh, uh, nee, uh, die hebben we opgevuld met een, uh, met een uh, moes van uh, tonijn. Ja. Uh, daarnaast liggen blokjes uh, yellowfin tonijn. Duurzame gevangen vis. Heel, heel erg mooi. En inderdaad uh, wat, uh, wat uh, zoetzuur van uh, groenten van Oost uit Amsterdam. Nou, voor mensen die het zoetzuur krijgen... de rennie is nabij, zeg ik vast. Die krijg je bij de uitgang. En uh, we hebben er dus straks ook nog diarreebout. Hè, voor alle duidelijkheid. Want we blijven wel in de termen. Rebout kan niet, maar in verband met de actie... diarreebout. Ja. En dat is het hoofdgerecht. Kortom... Ik denk dat de sfeer in Ektoms Eetcafé hier vanavond uitmuntend bij hangt. En dan zeg ik nog maar eventjes, je kan later deze avond uh, ook nog aanschuiven. Niet dan aan de dinertafel, maar wel bij het feestje. Waar in ieder geval Jet Juist. Rebel gaat uh, spelen. En natuurlijk Gerard ook plaatjes gaat draaien. Als ik zou willen, Gerard... We vanaf half tien dus in de Blokhuispoort. Precies, in Leeuwarden voor de duidelijkheid. Ik zou er zo toe gaan, maar ik zit even midden in een uitzending. Wat zeg ik? Ik zit opgesloten in het glaashuis. Dankjewel, Anja Mildijk. Een geweldig nummer van een supergroep. Tensie Zuluwa. Ik wil het eindelijk wel een keer met jou doen. Uh, ik bedoel, uh, ja, dat leg ik wel uit. Weet jij toevallig waar de naam Ten CC vandaan komt? Oh, ja, ja. ja. Ik, het is zondagavond. Het is leuk dat je erover begint. Want normaal gesproken maak je natuurlijk PS Radio met Sophie. Ja, ja, oh. ja, uh, Ten CC is wel een uh, onderwerp wat vaak uh, te sprake komt inderdaad. Ja. Ja, het, uh, is, uh, het is de hoeveelheid ja, die gemiddeld uh, man. Uh, ja, ja. ja. Oké, okay, ja, duidelijk. Ja. Dat gebeurt niet vaak dat er aan het eind van een nummer geapplaudiseerd wordt. Dat is op zich een wonder. Maar dit, zo heet hij. Een naughty boy. Een Emily Sunday. Uh, maar wat er gebeurde. Ja, dat is echt. Dat, is, dat, dit, dat kan je niet uitleggen. Dat allemaal van die lichtjes in de lucht. Nou, ik begrijp dat uh, Sander Hoogendorff. Oh, laat ik mij even introduceren met zijn eigen tune. Ja. Sander Hoogendorff zat op het plein. Die moet echt gaan. Uh, je had het moeten zien hoor. Daar gaat hij op. Het glazen huis, plek komt Voor. Vraag dan een plata voor de Rode Kruak. Via 3FM.nl. Sander, ja, jij stond helemaal mee in natuurlijk. Ik zag hier ineens allemaal lichtjes in de lucht in gaan. En ik zeg nog tegen, wat, uh, of, uh, tegen Paul, wat gebeurt daar nou? Nou, dat dacht ik ook. En ik denk, ik ga er eens even op af. Want er werd inderdaad een, een dansje gedaan. Volgens mij was het er Een, een heuze flashmob. Dit was een flashmob, ja, hè? absoluut. Dat dacht ik. En ik heb uh, drie meisjes uh, gevonden die meededen aan het uh, fenomeen. Uh, Antje, wat gebeurde er net? Nou, wij hebben met uh, alle dansverenigingen... We besloten om een flashmob te doen, ja. op het liedje Wander van Emily Sunday. En uh, we hebben allemaal 3 euro gegeven om zo geld in te zamelen voor uh, Serious Request. Ja. ja, dat ging echt uh, fantastisch, want ik zag hier zo voor, zag ik heel veel mensen meedoen, maar ook achterin daar zo. Uh, al die lampjes gingen de lucht in, misschien kunnen de lampjes nog één keer de lucht in. Ja. Laten we even zien. Ja, het, het was echt fantastisch. En die en iedereen die meedeed heeft Woe! dus 3 euro gedoneerd. Ja. En weet jij ongeveer hoeveel mensen er in totaal nu mee hebben meegedaan op die uh, Boy uh, met Wander? Ongeveer 500 mensen. 500 mensen. Nou, 500 keer drie, vijftienhonderd euro heeft het opgeleverd. Ja. Ongelooflijk. Hartstikke goed gedaan, jongens. Uh, Leeuwarden, dankjewel voor de fles, Bob! Ja. Oh. Oké, okay. okay, Sander, ik ja. heb even een raadseltje voor je. Oh, leuk. komt een man bij de apotheek en vraagt om een grote fles hoestdrank, want zijn hele gezin loopt te hoesten en is verkouden. Onderweg naar huis denkt hij, ik neem alvast een grote slok, uh, dan ben ik er het eerst vanaf. Maar het lijkt niet te zuipen, en vies. Kijk, op het etiket staat daar een laxeermiddel. Mijn man gaat uh, terug naar de apotheek, die zegt, heb je me nou gevlicht? Vraag ik om hoestdrank, krijg ik een laxeermiddel? De apotheker zegt, nou hé, dat is toch ook goed? Weet dat jij voorlopig niet durft te hoesten? <lacht> wat was dat? Uh, een, een heel slecht raadseltje, of Ja, wat nee, bedoel je? Het was een flashmob. Hé! Hey! <lacht> <lacht> uh, wacht even hoor. <lacht> Tien over half acht is het. Zo, wat is deze vaak aangevraagd? Every Teared is a Waterfall. Dankjewel onder andere Anita van Essen voor 25 euro. I don't want to see Waterfall. Marcel Kant, ik heb niet van Kant gemaakt. Goede herinneringen aan het concert op het Malieveld. Oh, dat was top inderdaad ja. En Anita van Essen uit Wageningen vroeg hem aan. René achter Den Bos. een achter Den bos. nou nee, ja super mooi liedje. En Jeske Woudstra, mooi liedje voor een mooie actie. En Erik, goedenavond. Goedenavond. Vind jij het echt de beste Coldplay? Ja vind ik wel ja. Ah, ah. Nou ik moet zeggen, hij viel ook vandaag heel erg goed inderdaad. Uh, jij hebt hem aangevraagd en ik ben gewoon even benieuwd. omdat ik me graag eventjes in uh, mensen verplaats die gewoon vrij zijn een zondagavond aan het beleven zijn. Wat ben je aan het doen zo een kwart voor? Acht? Nou, ik ben uh, net gekeken naar de voetbal. Zondagavond altijd. Ik kijk oh, ja. naar de samenvang op de eerdere TV. Ja. En ik kijk, uh, ik ga zo meteen kijken naar de uitzending op, uh, op Nederland 3 van 3FM. ben ja. benieuwd naar de, naar de tussenstand ja. de jullie Ja, Nee, ik denk, uh, Sofie is in principe al begonnen, denk ik. Ja, klopt. Uh, dus uh, zo dadelijk uh, komt hij dan hier binnen, ja. Nee, dat top. Uh, en daar komt dan in die tussenstand toch nog eventjes jouw bedrag bij. Te weten... 10 euro. 10 euro. Lekker man, dankjewel. Fijne avond en alvast een vrolijk kerstfeest, hè. Oké, okay, Oké, dankjewel. Okay. Dit is weer een verhaal, een plaat aangevraagd door Birdie. En dan zou je de, kunnen denken dat het die zangeres is. Maar nee, het is dus Nederlands fabricaat. Het is Birdie de Vogel. Het is de, de Vogel van Anneke. Maar de Vogel heeft hoe dan ook de plaat aangevraagd. De Vogel van Anneke is namelijk uit logeren. En uh, omdat ze vrijwilliger is voor Serious Request, Dus dat vind ik sowieso echt wel een bescheiden applausje waard. Uh, en Beppe, dat is de oma en de mam, de moeder van Anneke... die vond het zo sneu dat ik de tijd voor kerst alleen moest doorbrengen. Birdie de Vogel... Is alleen. En uh, ja, nou ja, uh, voor hem dan. Eenzame kerst. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdien, ja. zit ik uit. Ik sta voor onze zin. Maar dat had toch geen zin. Want jij? Bij de kerstboom met een ander De kinderen die zingen stiele nacht Ja stil zal het voor mij zeer zeker wezen Hier geen ik voel mij als een kerstboom zonder piet. Ik voel me zo alleen. Ach, waar moet ik straks toch heen? In gedachten hoor oh, ik kerstmuziek. Ik zit hier helemaal in kerstfeesten vieren, De straat die ik verdien, daar ik aan. De vogel voor Jeffrey van Geel en voor schoonmaakbedrijf brand brand schoon, zeg maar. Eenzame kerst van André Hazes. Ik weet niet of hij nou hier op Seiland heel erg goed werkte. Ik denk dat als het gaat om Nederlands fabricatie meer gaan voor deze. En we hebben een volsfeer, En het leidt aan deze. Dat is het cliplied van Cambuur, maar vind ik deze toch beter. Zeg. Tsunami ook omdat er nou ja, een tsunami is overdreven, maar omdat er in ieder geval weer een beetje begint uh, te plensen. Uh, hier uh, dus uh, op het Wilminderplein. Dus het is tijd om eventjes uh, ja, weg te gaan van het plein. Dat wil zeggen eventjes, uh, nee ik wilde zeggen met land in. Maar dat, dat, zelfs dat is niet waar, want we gaan het land uit. Uh, het is namelijk tijd voor een huiskamerconcert. En uh, met, met, met twee gersen. Uh, <lacht> laten, we, laten we beginnen met de nepgers. Hallo, Gers. En Giel, goedenavond. <laughs> het is Dominique Verscheuren, die is uh, ja, ook echt lekker bezig deze week, Dominique. Uh, Dankjewel. Ja. En nou ja, je zei het al: international style is het, Giel. Ja, hè? Nou ja, Ik bevind me namelijk niet meer in Nederland. Ik ben namelijk in België, net over de grens, in het prachtige Oud Turnout voor het huiskamerconcert van Gers Pardoel. Gewonnen door Arjen. Goedenavond. Goedenavond. Een bekende van ons, kan niet anders zeggen. Ik uh, ben wel eens eerder bij Series Request geweest. Ja, wat is jouw rol ook alweer in de veilingen en 3FM Series Request ieder jaar? Uh, nou, ik doe meestal in december doe ik een, een paar leuke dingen eruit kiezen waar ik, waar ik uh... meedoe voor het goede doel. Zo heb ik het minuutje bellen met de prins gedaan. Klussen met Maxima en uh, nog heel veel andere kleinere dingen. En dit jaar dacht je, ik moet nog een stap verder. Ik moet nog groter dan Maxima. En dan kom je automatisch uit bij het huiskamerconcept van Gerst Ja, dat is dit jaar toch wel de hoofdprijs, hè? Ja. Ja. Wat verwacht je ervan? Ik denk dat wij een, een heel leuk feestje gaan bouwen hier. Ik ga heel even naar de vrouw des huizes. Want ik heb al gehoord, Noorsje, dat jij verantwoordelijk bent voor bijvoorbeeld het hele interieur, de hele inrichting. Ja, zoiets, dat klopt. Ja. Wat kan er allemaal kapot vanavond hier? Nou, we hebben wel uh, wat dingen veiliggesteld. Gisteren kreeg ik van Arjen te horen: oh ja, ik heb een verrassing voor je. Morgen huiskamerconcert van uh, Gersper Doel. Dus toen zijn we uh, als gek aan de gang gegaan om wat mensen uit te nodigen. En uh, ons huid, huis een beetje aan kant te maken. En dat hebben jullie onder andere gedaan door. Ja, eigenlijk dankzij Noah en Kian. Groot fan van Gersper Doel, jongens toch? Noah, hoe oud ben jij? Elf. Elf jaar. En Kian? Zeven. En wat is er dan zo tof aan Gers Pardoel? Ja, ik kan gewoon heel goed zingen. Je moet ook wel, want hij staat nu tegenover. <lacht> Jullie nog even iets leuks tegen hem zeggen voordat ik zo meteen met hem ga praten? Iets van zet hem op, veel succes. Ja. Wel succes. Ik ga naar de man van het uur, Gers. Goedenavond, jongen. Goedenavond. Heb je hier wel tijd voor eigenlijk met je nieuwe plaat in het vooruitzicht? Ja, tuurlijk daar, tuurlijk. daar maken we dan toch tijd voor. Het is wel iets... ik, zeg net ook, ik, ik zei net ook, uh, toen ik onderweg hier naartoe was... dit is ook echt... Uh, ik zie daar ook naar uit, weet je wel. Daar kijk ik dan ook naar uit om... Uh, ja, je komt toch in een privésfeer en dat is toch... Hun vinden het heel leuk en ik vind het ook heel leuk, dus ja. Ik denk wel dat dit echt het allermooiste huis is van België, jongens. Ik kwam hier aanrijden, Giel. Ik denk, nou, dit is de Efteling. Maar okay. het blijkt echt, ja, het is een mooi groot landhuis. Is het. Het, is, het heeft heel veel kamers. Het heeft een prachtige grote woonkamer. En Gers, wat ga je doen zo meteen? Wat wordt het? Ja, we gaan gewoon, we gaan gewoon wat nummers spelen en uh, we zien wel uh, hoe het gaat worden. Maar beetje oud, beetje nieuw? Ja, een beetje, beetje oud, een beetje nieuw. Ja, we gaan gewoon een feestje bouwen. Giel, mocht je denken, waarom is het zo verschrikkelijk rustig Nou ja, jou? dat klinkt nog dat wel een komt... beetje, ja. Het is hier heel kalm. Ik sta in een zijkamertje. Maar als ik deze deur open doe en ik roep... Oud Turnhout, goedenavond! Yeah! <laughs> Zijn jullie klaar voor Gers Doel? Yeah! Giel, hier gaat het okay. dus gebeuren. Uh, okay. uh, Noortje, hoeveel mensen zijn er bij, bij elkaar hier vanavond? Ik denk een man of uh, 70. 70 man? Ja. ja, sorry. En die komen allemaal van Gers Pardul? Ja, allemaal van Gers Pardul. Gerst, ik stuur jou naar je broer toe, de DJ van vanavond yes. naar Robby. Veel okay. plezier. Go, go, go. Nou ja, uh... Best turnout! Mag ik het nog één keer horen? Voor de man van vanavond. 1444 euro heeft het opgeleverd. Mag ik een keihard applaus voor Gers Pardoel! <tied> Gaaf zeggen. En hij gaat gelijk uh, los. Met welke gaat hij beginnen, Domin? Weet je dat? Ik heb geen idee. Ik denk, nee. ik neem je mee. Dat is toch een grote zit. Maar misschien begint hij wel met de afterparty. Want de afterparty is vanavond bij hem thuis. Oh. Met, uh, met wodka, vido, dido. Ja, dat is het toch kunnen. net te denken. Ja. Is er ook vodka, vido, dido in het huis, ja. Oh, de nou, gek. er zijn heel veel kinderen. Ik denk het niet. Het is nee. een alcoholvrij feestje vanavond. <laughs> Oké, okay, we gaan nog wel meemaken. Daar afloopt. Uh, ik spreek je straks, Domin. Oeh, de biedibidibidoo's. We'll shake it up. En Slapen heeft iets te vieren. Ja, want we openen twee nieuwe winkels in Breda en Utrecht. En dat vieren we in al onze winkels. Kom langs en profiteer van luxe extras bij uw aankopen. Wonen en slapen. Kijk op rozens.nl.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 Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg... kun je er eigenlijk niet aan voorbij. De Spoordenwinkel van NS. De plek voor de verdedigste treinuitjes. Zoals deze maand kerstshoppen in Amsterdam... met een NS-dagretour voor maar 22 euro... inclusief koffie met gebak. Laat je verrassen op spoordenwinkel.nl Als je iets doet, doe het dan goed. Dus toen ik moest besluiten waar ik mijn bachelor ging doen... heb ik gekozen voor Hogeschool NCOI. Dat is namelijk de grootste. En niet voor niets.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 Eh, uh, ja, dat kan. Maar het hoeft niet, want de Auris TS heeft ook in 2014 nog 14% bijtelling. Oh, dat is mooi. Ja, net als de Auris TS. Kom voor de leukste kerstcadeaus naar Saturn. Ook nu vind je bij ons voor iedereen het mooiste geschenk voor de beste prijs. Zoals een Acer Aspire 15,6 inch notebook. Nu voor maar 599 euro. Check de folder met alle cadeautips in onze winkels en op saturn.nl Saturn. Zo moet techniek. Rijdt u particulier? Profiteer nu van 1000 euro extra inruilwaarde. Daardoor is er al een auris vanaf 17.650 euro. Kijk voor de voorwaarden op Toyota.nl. Alles voor auto en fiets vind je bij Halvoorts. Dus ook alles voor moeiteloos starten, zorgeloos rijden en probleemloos thuiskomen. Zoals navigatie, startkabels, dakkovers, fietsbanden, autolampen, sneeuwkantingen. alles voor auto en fiets. Kijk voor nog meer op Halvoorts.nl.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 Voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne door een meisje van 13... heeft de Maréchouce een 22-jarige Rotterdammer aangehouden. Het meisje uit Curaçao werd vrijdag op Schiphol aangehouden. Waarschijnlijk moest ze de cocaïne afleveren bij de man. Het meisje had de cocaïne in een bolletje in haar vagina verstopt.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 En we hebben iets voor je. Als je je kerstkaarten verstuurt met kaartwereld.nl voor aanstaande maandag 7 uur s avonds, dan zijn ze nog net op tijd. Hi, I'm Ben Howard. We're from the Foo Fighters. and uh, please listen to Serious Request. Dit is de Kid Kraantje Papi. Steun 3FM en doe een Serious Request. 3FM. Nu, heel. Serious Request.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 Now I know En je feel like falling down. I'll carry you home tonight. 8 over 8 en van. Luister naar de tekst Amerongen van Amerongen uit Veenendaal. Ja, voor de jongsten. Daar is waarvoor we het doen. De meest kwetsbare overigens ook. Hè? Want dat is nou net het uh, pijnpunt van DRE. Als je daar heel jong mee te maken krijgt, dan, ja, dan kan het lichaam er wel eens uh, lichaampje er wel eens niet tegen bestand zijn. En dan gaat het mis. 70 schoolklassen per dag. Dat is uh, nou ja, zo ongeveer wat hier staat. Uh, maar niet normaal. Oeh, daar moet je niet aan denken. 10 euro, dankjewel. Um, ik ga eventjes uh, naar de brievenbus. Hallo dames, loop even naar de microfoon. Voordat jullie het allemaal naar binnen schuiven, eerst eventjes naar de microfoon lopen. Vind ik leuk om te weten wat en hoe jullie dan... Hallo, wie zijn jullie? Manon en Manuela. Manon en Manuela. Oh, Mirela. Uh, ja, dames, jullie hebben een, uh, een blikje bij je. En uh, ja, hoe komen jullie aan het geld wat erin zit? Um, sparen. Oké. Okay. Dit is gewoon echt jullie eigen zakgeld. Ja. Oh, wat top, zeg. Ja, ah, echt respect. En, en hoeveel is het ongeveer? Uh, zes 6 euro. Nou. En wil je nog een plaatje? Um, uh... Nou ja. Of doet het hoor? Ja, zeg jij Lier. Lier? Lier. Oh Chris Cap, ja ik zit even te denken. de Henry Rollins band vond ik die echt wat voor deze dames. Uh, nee oké, okay, top. Dankjewel voor het zakgeld. Zes kinderen die uh, zes maanden lang een stukje zeep krijgen. Dat is de vertaling. Uh, we zijn in afwachting van de tussenstand en dan merk je toch altijd hier in huis, neemt dan ook de spanning toe. Ineens, ja, ik vind uh, het wel weer een dingetje hoor. Ja, <laughs> ja ik ook. Uh, meer dan een dingetje. Maar goed, uh, totdat het zover is gaan we gewoon door met het draaien van requestjes, want daar zitten we voor. Hallo met Giel, goedenavond, met wie spreek ik? Ja, goedenavond met Hilde. Hey, Hilde. Hallo. Hilde Willinga. Uh, gedaan via het callcenter of de site? Ja, via de site. Oké. Okay. dan ja, hoor je steeds vaker, 3fm.nl slash plaats. Maar ze zitten wel voor je klaar, ook voor een goed gesprek hoor, 0909 1336. En uh, waarom wil je deze horen? Ten eerste omdat het gewoon denkt aan vroeger, of noem het denken aan vroeger, zo de, nou ja, de serie natuurlijk en mijn vader die dan altijd ook het nummer oh, te rijden. Oh, ja, ja, ja. En onze reis naar Vietnam, die uh, nou ja met eigen ogen toch hebben kunnen zien, of in ieder geval een kleine indruk hebben kunnen krijgen van uh, hoe de Vietnamoorlog was. Oh, ja, oh, of hoe dat heeft moeten zijn. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, je hebt de serie niet genoemd, maar als ik zeg Tour of Duty, dan weet iedereen gelijk. Of doet hij het wel of doet hij het niet? Ja, ik ga het doen. <laughs> Wat welke wil jij horen voor 25 euro? Ik wil graag uh, Painted Black van de Stones horen. Ik ga hem instarten en ik wens je alvast een vrolijk kerstfeest Hilde. Dankjewel voor je donatie jou hetzelfde, dankjewel. Okay, hoi. En succes. Hebben we dat nodig? Ook J van der Putten. Uh, Jean of Jean van Marion, Pecky Mulderij, Liana Sickens en zijn van Meijer, die vroegen hem aan. Dus in totaal zo tegen de 100 euro. Voor Pain in Black dus.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 Mr. Brightside. Oh, wat ben jij excited eigenlijk, rennen met Koen over wel. Jij Paul? Ja, heel erg. Ja, he? ja, ja echt heel erg. Het voelt echt uh, heel goed. Goede energie, ja. Oké, okay, jij uh, je hebt een goed gevoel. Ja. ja. Nou nee, ik ja, al, ja, nee, ja. Nou, maar ik zei net ook tegen Koen, er staan heel veel mensen in Leeuwarden, wat ja. echt fantastisch. Het ja, voelt er goed. Ja, het gaat het zegt niks, hè? Nee. Precies. Het gaat door heel Nederland. Want als jij ergens in, in Zuid-Limburg woont, dan kun je het verschil maken. En niet alleen als je hier staat. Het gaat door heel Nederland. Oh, voor de mensen in Zuid-Limburg. Welkom. Even luisteren. <laughs> uh, nee, maar de andere kant. Uh, ja, ik, bedoel, ik zeg ook altijd, en dat ben ik vanuit de grond van mijn hart, het is geen wedstrijdje. Nee, nee, nee, nee, nee. Dus ja. Nee, dat is het ook. maar ja, als je dan uh, drie keer hoger bent, dan ja. ja, ja. Uh, dan ja. Heb ik dat vind ik ook gewoon een heel cool door uh, haar tussenstand. Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, eh, uh, and I'm like, whatever. And this chick comes up to me and she's all like, Hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. So later, I'm I'm at the pool hall, and this girl comes up, and she's all like, uh, and I'm like, yeah, whatever. I'm on the corner wearing my leather. This dude comes up and he's like, "Hey, punk!" I'm like, "Yeah, whatever." <laughs> then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, "Hey, I thought I told you." And I'm like, "Yeah, whatever." <laughs> then up comes Zaffo. I'm like, "Yo, Zaffo, what's up?" He's like, "Dud." I'm like, "That's cool." en de United States of whatever. Um, ik zat vanmiddag op de chat. Dat doe ik elke middag rond een uurtje of vier. En uh, toen kwam daar Laila, mijn allergrootste fan. En die zei, uh, zal ik je verblijden met whatever? En ik had zoiets van, ja, nou ja, whatever, wel lekker. Dankjewel, Laila. Oké, okay, um, nou, laat ik maar eventjes nog uh, naar de brievenbus gaan. Alvorens, ongetwijfeld, zodat dadelijk uh, Sophie Hilbrand hier binnenkomt waggelen. Wie durft er naar de brievenbus te komen? Ja, ik moet zeggen, het, uh, het is wel gewoon eventjes uh, doorpakken, want er zijn drie brievenbussen. Ze gaat heel snel, maar er is maar één brievenbus met een microfoon. Hallo, en wie ben jij dan? Hallo, ik Hallo. ben Wouter van WCC. Hallo Wouter. Uh, ik heb een actie gehad op het Vlot, en ik heb er 22,25 euro en 54 cent mee op Dat zeg je ook heel vlot, dat is mooi man. Fantastisch. En Ja, maar hoe, hoe, hoe, hoe werkte het dan precies? We hebben een vlot gebouwd van 80 lege pakken. En ik ben daarmee 80 kilometer op de ijs gaan varen met de jongens die hier ook staan. Hé, hey, te gek! Hey. Maar dit komt mij bekend voor. Ik ben inderdaad aan in de Koen Sander show geweest hiermee. Ja, ik wil net zeggen, ik heb hierover gehoord, man. Ik ben blij dat ik nog even snel vlot getrokken heb. Dankjewel! En wij wilden ook nog graag een plaatje ja. aanvragen. Welke? Want de broer van uh, deze jongen heeft zelfmoord gepleegd en denk ik van hem bouwden we nog een plaatje aan vragen. Ja, nou, dat begrijp ik ja. En, en, en welk nummer is dat dan? Run van uh, Leona Lewis. Oh. Welke, sorry? Oh. Run. Oh, Run! Ja, oh, ja die snoot. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ontzettend mooi. En, en dankjewel voor je inzet. En sterkte ook met, uh, met, met de, met de kerstdagen, want dan mis je toch altijd iemand nog een klein beetje meer, hè? Ja. Dat is echt zo, ja. Dat, uh, ja. dat kennen we dan helaas uh, ook wel. Oké. Okay. Um. Zo, hoe is het met uh, ja, je tijd? Hoe je? lijkt wel een rip te knuizen, man. Nee, maar ik, ik heb dus echt een rip ja. te knuizen, hè? Auwe, auwe, auwe, auw. Ja, dat is zo, oh, zo pijnlijk als je dan moet hoesten of moet lachen. Ja, allebei. Maar ik bedoel, als je leuk. moet lachen, dan, dan, ach, dan moet je in ieder geval nog lachen. Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja twee keer shit. Dat, ja, kom, dat... dat compenseert dan wel een beetje. Ja, uh, ik heb uh, de tussenstand van vorig jaar. Die weet je al. Ja. Die komt nu uh, uit de printerrollen. Ja, ik heb even gevraagd. Ik dacht, dat wil ik toch weten. Ja, ja, even kijken. Vorig, jaar, jaar, vorig jaar was het dus op dag... Op, op, vorig jaar gisteren was 2,9. Ja, uh, vorig jaar op dag 4 was het 4.292.000. Ja. 293, ja, dat was extreem, weet ik nog. 4 bijna 4,3. Ja, dat is echt. Uh... Oh, ik zie Sophie. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja, daar ik komt Sophie, zie Sophie. dan nog. Die stralen het als altijd. Ja, dat is. Ja. Even een beetje wat ik net geleerd heb. Ja. Scheetjes niet ophouden. Oh, ja, dat is Nou, nou jongens, zullen we maar op? Weg? De commando: 3, 2, 1. Oké, gaan we. Ja. Oké, okay, maar veel belangrijker natuurlijk, wel ja, zo'n beetje. God, ja. Nou. Okay. Hier de grote gleuf, de grote blauwe envelop die hopelijk wel goed nieuws brengt. In tegenstelling tot die andere blauwe enveloppen. En wat de tussenstand is het stand? Is. Wow! 4.328.242 euro! Dat is heel goed nieuws! repeat. Brave with you. repeat. don't, don't, don't, don't, don't, don't, rave, repeat. Eat sleep. rave repeat.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 Dag 4. Series Request. Man, man, man. Hij gaat lekker. Maar we zijn er nog niet. Nee, nee, nee. Oh, ho, ho. Oh, nee, zo is het ook. Ga naar 3FM.nl en doneer wat je kwijt kan. Of bel dus 0909-1336. Maar toch, met een goed gevoel kunnen we die kerst niet aan. Dus ik draai hem vast de baas. Merry Christmas, baby. De plaat aan te vragen. Hoppa, weer 20 euro. Zeker aangevraagd en daar, uh, ja, daar zijn we al echt al blij mee. Uh, ik verwacht elk moment een doorbel trouwens, maar dat weet je nooit, maar de nachtkrachten zullen binnenkomen. Ilona van de Vaart, 25 euro en 10 euro van Stef Pomman uit Duiven. Uh, ik ga eventjes naar de brievenbus. daar staan twee lieve meisjes, met lieve brilletjes op. Hallo, wie zijn jullie? Ik ben Elina. En ik ben Ammarins. En Elina, hoe oud ben je? Elf. En jij? Oké, okay. en zijn die zusjes? Ja. Ja, dat dacht ik al te zien. En waar komen jullie vandaan? Sneek. Oh, oké. Okay. Je bent wel uit het mooie Friesland. Oké, okay. uh, nee, ja. zeg het maar. Wat komen jullie doen? We komen 20 euro brengen. Top zeg. En heb je die uh, van je ouders gehad? Of, uh... Van onze ouders. En we hebben al 80 euro opgehaald. Oh, maar die, dat, kom je, dat is dan dus 100 euro? Ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, dankjewel. Uh, kan ik nog een plaatje draaien? Plaatje, muziek. Nee, Nee. Oké. Okay. Dan doen we iets wat we zelf leuk vinden. Dankjewel. Nou, dat is toch ook wat. Daar gaat de bel. Ik zit nog steeds even naar het scherm te kijken, jongens. 4,3 miljoen. Hey, Kijk nou wie daar zijn! Jacqueline! Daar zijn ze ja. Laura. Goed ook. Ja, dat is toch wel erg af hier, Ja, goed. Hé hey, Laura, na zo'n tussenstand gaat hij echt. Leuk dat jullie er zijn. Ja, heel veel zin in. Kijk dan. Hallo, hallo! Hoe is het? Ja, goed. Nu helemaal. Dit is wat hoor, dit is wel uniek, hè? Twee dames ja. als nachtkrachten. En, en ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik. ik, ik koppel jullie helemaal niet zo. Ja, ik weet dat jullie alle twee zangeressen zijn. Maar uh, Jacqueline Govaart en Laura Jansen, wat hebben jullie met elkaar eigenlijk? Helemaal ja, ja, niks. Ja. Ja, jullie ja. doen dat steeds. Ja, ja, ja. ja dat, dat is de feestcommissie die dat bedacht heeft. Nee, dat leek me ook wel. een nou, ja. leuke vraag dan misschien. Wat is het beste liedje van Jacqueline? Oh. oh doe dit heel, ja, nee, dit is gelijk. Ik zie gelijk Jacqueline denken, dan krijg ik die vraag ook. Dus uh, is eigenlijk in het voordeel. Mm -hmm. ik denk er anders een nachtje over na, maar als je het zo weet... Nee, maar nog even. Nou, ik moet zeggen, je, je nieuwe single, hè? Worden ah, volgeverfd. Ja, oh, geverfd. Ja, echt heel goed. Nou ja, ik verwacht dan wel dat er sowieso dan iets samen gaat gebeuren. Dat vind ik wel... Dat, dat zeg ik nu al. Ja. De nieuwe single van Laura is ook Laura, top, hè? Daar had je hem niet op gericht? ja, zeker. Nee, ik vind Golden het beste liedje van Laura. Oh, oh, dankjewel. Ja, dankjewel. oh, je had eigenlijk You Somebody moeten zeggen. Dat is lang. <laughs> Ja. Uh, nu al. Uh, leuk dames. Ja. Mogen we onze jassen uit? Ja, ja, ja. Marken die je, die je huis jezelf, ook, uh, weet je? Alles doen. Ja, Ja. God. Oh, sorry. Oh. Ja. Ja. <laughs> uh, heel erg fijn. Lekker extra kracht in het huis dan. Leuk. Gelukkig hebben we al een piano staan. Komt helemaal goed. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. ja doet ja, ja. uh, ja. ja. Kun je nog even een moppie spelen? Of ben, je, of ben je dit op de achtergrond te ja, ja. ja, nee, heb ik vannacht al wel even ingespeeld. Zodat jullie daar vandaag gebruik van kunnen maken. Zo ben ik. Ja hoor. Ik was je vanmorgen, ik pingel het zo in hoor. Oké, okay. ja, dat is gezegd. Kijk, Koen ja. kan best wel goed piano spelen, nee, of dit is hij zelf van ja. niet. Maar het ja. wordt elke dag beter hè. Elke dag is het beter Elk paard. liedje zit hij een beetje mee te pingelen. Hey, oh, dit van de tonen, jouw ja. jou, ja, er speelt hem zo. Jij ja. speelt hem? Ja. Nee, ja. van, nee, echt. Oh, gaat hij weer ook. Nee, ja, maar jullie, oh. willen, jullie hebben er geen verstand van hè. Nee, dat is nee, waar. Nee, dat nee, waar. Nee, dat ja. Ik er oh. niks van. Nou. Jullie ja. Ja. Ja, ja. vinden hem super goed. Wij zijn fan, ja. Hij is aangevraagd voor heel veel geld. Mr. Props.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 Heel andere uitvoeringen kunnen draaien, maar dat is dan niet helemaal de bedoeling natuurlijk, want ja, mensen wilden Mr. Props horen. Maar ik had ook deze versie uh, kunnen doen. It feels like I'm drowning, the yeah. Oh, ik slik me kapot. er stopt hier even een ballon uh, in de brievenbus. Ja, dit is het stemgeluid van uh, Laura Janssen. Maar nou ja, die is niet aangevraagd, dus uh, dat gaan we dan niet doen. Um, want ik heb een ander verzoekje, en dat is echt eventjes een, een, een mooi moment. Uh, met wie spreek ik? Met Suzanne. Suzanne, ik ben nu al stapelgek op jou, uh, want ja. uh, nou ja, dat jij hiermee komt, dat vind ik gewoon gaaf. Ja. ja, dat dacht ik al. Ja. ja ik dacht, dat het wat voor jou. Oh ja, precies, je hebt hem ook echt voor mij aangevraagd. Ja. Ja, dat is helemaal top. Ehm... Um, en, en, en uh, heb je hem ook wel eens live gezien, dit fenomeen? Nou, uh, wij zijn er toevallig gisteravond geweest. Was, oh, is hij in het land echt? Hij was uh, gisteravond in Eindhoven. De gekste. Oké. Okay. De, de gekste. Ja. En uh, ja, echt geniaal. Dus ik dacht, nou, vandaar dat ik eraan dacht. Ik vond het bijzonder dat jij hem altijd draaide. Uh, ja, ik vind het echt... Uh, nou ja, uh, eigenlijk uh, is dit het moment dat uh, Koen Zwijnenberg achter de piano plaatsneemt. En uh, nou ja, ga maar spelen Koen. Ik zit echt helemaal niet te luisteren. Maakt niet, nee, uit. Maak niet uit. Ga maar zitten en ga gewoon spelen. Staande ovatie. Kom bij Achter piano. Uh, ja, ik moet het toch even zeggen, want er zitten ook gewoon mensen in de auto. Kijkje natuurlijk. Uh, ja, gisteren in Eindhoven was Chili Gonzales en ik vind dit ontzettend mooi. Ik zeg eerlijk, ik was hem een beetje aan het weglachen uh, omdat ik gewoon even geen zin had om mijn helemaal erin te gaan. Ik vind dit zo mooi dat ik dacht, nou hou nu even niet. Maar uh, bedankt, Suzanne, voor de Ja, Dit is gaaf sowieso om te draaien, maar ook de reden eigenlijk van uh, Siete. Sietske Donselaar, want dit is het lievelingsliedje van haar en de zusje. En de zusje had vroeger zoveel haar dat ze de wc-borstel werd genoemd door de vader. Dus die zijn wel betrokken bij het thema. Clean this shit up. Bring the beat in! het leuke van Circe Quest. We draaien muziek die we gewoon niet zo heel vaak draaien. Eigenlijk is het wel een paar keer gedraaid, maar niet echt. Zo'n lekker nummer eigenlijk. Beyoncé, Love on Top. Tijdens het concert was dit meer haar beste performance. Uh, Vindt Leanne de Goede, die was erbij. Nou, uh, de goede smaak is daar. Annemiek van de Meijden. Geweldig nummer. De Meijden. En Sietke Donselaar. Oh, die had ik het over gehad. Dat is de Smith, het zusje die de wc borstel wordt genoemd. Charlotte Segers, Geestrik, Abos en Malt Wauwen vroeger het allemaal aan. Oké, okay, het is weer tijd voor een stukje kwelling. Uh, ja, ja, dat, klinkt, dat klinkt negatiever dan ik bedoelde. Wie bedoel, maar... eet er dit jaar wel? Wie doet het weer op zijn gemak? Bij wie zit zijn broekje straks de straat? Wie gaat er keihard uit zijn dag? Ja, ik vind het juist heel leuk om naar hem te schakelen, maar het is omdat het over eten gaat. Ik zou ook eventjes een lekker James Last muziekje erbij zetten. Dan zijn we helemaal bij Gerard, want Ekdoms Eetcafé is volop bezig, denk ik. Hij praat wel, maar we horen hem niet. Hoor je mij, je niet? Ja, zeker, luid en duidelijk. Ja, hallo, hi, ja, ja. Ai, ja. Daar hebben we net een hoofdgerecht uh, gehad. Dus de, de diarreebout is verorberd. En uh, dat smaakte volgens mij voortreffelijk. Als ik de mensen en de gezichten zo zie. Maar er hoort er natuurlijk ook wel weer. En dat is altijd. Hè? Je kent dat wel, Giel. Jij weet dat ook. Je gaat wel eens naar een goed restaurant toe. En dan heb je een fijn gerecht. Maar dat moet je dan afmaken met een heerlijke wijn. Nou, Cuno van het Hof, onze wijnmaestro, heeft daar de wijnen bij gezocht. En de Cuno, wat drinken we bij dit, uh, bij dit prachtige heer? Argentijns vandaag. Argentijnse wijn, gemaakt van een Malbec druif. Kijken heet het Moet je nou toch eens kijken? Uh, vlak bij de Andersgebergte. Mooi, heerlijk, zuiver. smaakt net anders, hè? Net, net even anders, ja. Ik krijg er een rode Malbec van. Ik zal even een kleine voorproef nemen. Mm. Wat is dat heerlijk, hè? Wat is, uh, ja, ik wil ook zeggen, wat is dat lekker, hè? Maar je moet eigenlijk zeggen, wat is dat hoog op smaak? Dus Wat je moet eigenlijk zeggen... Twee. Wat is dat hoog op smaak, hè? <tie> Omdat oh, je Martig... Ja, ongeveer, maar dan met Martijn Huis. Je snapt hem. Uh, wel zo leuk, bij jullie zaten net Frits Wester in, uh, in, het, in het huis. En uh, Frits Wester... Die was hier uh, meteen als een idioot naartoe gescheurd, want die wil namelijk ook komen eten. Die zit nu in het restaurant hier en je raadt nooit wat hij aan had. Een Zuidwester. Nou, hoe is dat mogelijk? Hij kleedt zich ook overal op. Frits Zuidwester in dit geval. Maar het leuke is, elke dag kun je, je ook bieden op een tafel in heet Café. En degene met het hoogste bot, die krijgt dan hier een tafel, natuurlijk. Maar dan kom ik een toetje eten. En Giel, dit wordt je wordt Dit wordt awkward gewoon. Uh, ja, ik raad het wel. Het, het, het, het lekkerste hapje wordt niet geserveerd, ja. maar dat zit aan tafel. Ja, echt, nee, precies. Die zit hier gewoon aan tafel. Echt, jouw liefje, je schoonouders. Ze waren degene met het hoogste bot. Ongelooflijk. En kijk nou toch eens even. En ik, Erik van Loos, zit meteen, meteen hier uit de lullen. Hè? Dat is de, de masterchef die alle lekkernijen heeft klaargemaakt. Die zit meteen hier aan tafel. Oh, lieve schat. Ja. Hoe vond je het? Heerlijk. Maar ja... Hij staat hier nu aan tafel, Erik van Loo, van Parkheuvel. En heeft toch maar even voor 150 man echt iets heerlijks neergezet. En het dat... kan dus wel, hè? Het kan dus nou, wel. Het kan zeker. Het kan... Ja, en uh, Giel, je schoonouders zitten er ook. Schoonvader. Ja, goedenavond. Heerlijk gegeten. Ja, fantastisch gegeten. En, en schoonmoeder is er ook natuurlijk. Ja, ik ben er ook, ja. Nee, heerlijk. Het was ik fantastisch, echt fantastisch. En wat vond u van de bediening? Die een op, die een ja, op. Wat, wat moet ik zeggen? Geweldig. Heerlijk, gezellig. Oh, ik, ik hoor dat je er eentje op hebt in mijn oren. Nou helemaal goed, nee, prima. Ja. Dan lullen we nergens meer over. Dan hebben we het goed gedaan, hè? Nou goed, ik zie dat uh, op dit moment Cuno van het Hof zijn terecht pakt En er komt nog een klein glaasje wijn aan. En ik ga hier aanschuiven, Giel. Want uh, degene met het hoogste bot, ja, die krijgt mij als toetje, geloof het of niet. Ik eet het dessert dus aan tafel bij jouw Teerbeminde met familie. En degene met het hoogste Morgen zit ik er ook weer bij aan. En voor alle duidelijkheid op kerstavond tijdens de lunch. Dan is er nog plek. Uh, dan, uh, het staat nog een beetje laag. Ik geloof dat we op 200 euro zitten. 3 evennl slash kun je daar weer op bieden. En nu kom ik het dessert daar nuttigen. En straks dus. Bondavond hier hierachter. Ja. Bij uh, het Leo Blokhuispoort zeg maar. In uh, Leeuwarden. Met een waanzinnig optreden. Een uur lang van Jet Rebel. Uh, je kunt vanaf half tien kun je hier uh, naartoe. Nou dat is al binnen drie kwartier. Uh, tientje entree. Gaat volledig naar Series Request. En uh, ik ga daarna nog twee uur plaatjes draaien tot één uur. Dus we hebben weer een bonte avond hier oh, in Acton's Eetcafé. Nou ja, jij hebt een topavond. Uh, en doe een beetje rustig aan, hè? Ik ga er even zoenen, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja. Oké, okay, geef veel plezier, man. Dat ah, is echt grappig. Ik snap ook niet hoe ze het gedaan hebben. Ik had het bij wijze van spreken voor ze kunnen regelen. Maar ze wilde heel graag hier nog ergens eten. En ze wilde iets bijdragen aan Serie Kerst. Oh, leuk er, toch? Oh. Ja, ja, heel erg leuk. Heel heel leuk. leuk. Ja, dat 9 voor 9 is het. De Serious Questions blijven binnenstromen. En deze had ik ook wel zin in. Dankjewel, Arjen Bijgek, voor 25 euro. Dan Varden. I'm alive! And I'm seeing things mighty clear today. I'm alive. I'm alive! And I'm sitting here Die had ik al genoemd, maar ook Klaas-Jan Ritsema. Omdat het leven zo verdomd mooi is. En uh, de Vodafone in Leeuwarden. Oftewel anders, uh, Martin werkt daar. Dit nummer viert het leven. En dat is uiteindelijk het eindelijk doel van deze prachtige actie ook. Ja, nog even over Gerard. Uh, die we ja. net natuurlijk hadden. Zijn Living Doll, daar uh, moest je misschien even een klein oproepje voor doen. Ja. Ja. Hij stond hier vanmiddag in het huis. En we hebben ik heb eigenlijk... geen idee hoeveel die staat. Nou, nou, ik, ik ook niet. Nee, ik, ik ook ik, niet. Ik hoor wel signalen dat, dat mensen dit wel begrepen hebben, in ieder geval. Dus okay. dat het wel goed gaat. Ik heb geen stand, maar. Okay. Uh, ja, goed, uh, uh, ja. we moeten 10.000 euro halen. Dan gaat Gerard morgen, morgenmiddag hier in het Glazen Huis zijn Living Doll act doen van uh, Cliff Richard. En uh, ja, ik zou dat wel mee willen maken, Waar? dus uh, vraag hem aan. Ja. Hij kwam al wel binnen op nummer 2, dus, uh, ja, dus... Dat is een goed teken, nog niet nummer 1, dus ik weet niet waar we op staan, maar ik roep het nog maar een keertje. Uh, uh, nou ja, misschien kunnen we nog eventjes een stukje... Oh nee, fuck, ik had ik nooit moeten zeggen. Uh, nee. Ga <lacht> jij er even doen dan, Stukje? Ik Moet ik ja, achter de piano ja, gaan zitten, nee. wat bedoel je? <lacht> ja, nee, <lacht> ik dacht even een heel klein stukje van uh, de nummer 1 uh, van het moment. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Deep maar die moet je ook gewoon aanvragen dus, ja. hè? Ja, ja. voor kost geld natuurlijk. Het kost 0909 1336, of dat kan allemaal ook, via 3FM.nl. De dames liggen al te slapen samen. Ja. Uh, Ik weet niet wat ze aan doen zijn, gaan als vrouw naar de wc gaan, moet het altijd met z'n tweeën. Ik weet niet serious waarom, maar... Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM.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 Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. De meeste huisartsen kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van MoVier.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 Voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne door een meisje van 13... heeft de marie een 22-jarige Rotterdammer gearresteerd. Het meisje uit Curaçao werd vrijdag op Schiphol aangehouden. Waarschijnlijk moest ze de cocaïne afleveren bij de man. Het weer. De buien trekken in de loop van de avond weg. Morgen vrijwel overal droog en geregeld zon. Middagtemperatuur 7 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Hulde aan alle Nederlanders die veel bewegen, gezond eten en bewust leven. Voor al die Nederlanders is er nu Mensis Budget. Dan betaal je minder premie voor uitstekende zorg. Leefbewust en kiesbewust voor Mensis Budget. Nu al vanaf 66,50 per maand. Kijk op mensis.nl slash budget. Mensis. Meer mens, minder premie.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 De complete verzameling met alle singles van Raccoon. Nu verkrijgbaar op één CD. Met onder andere de hits Love You More, No Mercy en Oceaan. De singles collection van Raccoon is nu overal verkrijgbaar. Izz, ook voor ZZP'ers in de zorg. Kijk op izz.nl. Hey, dit is Adam van Maroon 5. Dit is Roel van Velsen, steun 3FM. Hoi, ik ben Miss Montreal, steun 3FM. En vraag nu je Serious Reek. Ja, wij staan. 3FM. Nu. Giel. Serious Request. 3FM. Goedenavond Leeuwarden. The strength to even zo oh, op de zondagavond. Ik zit te denken, ja, dan moet je niet. Normaal gesproken zit hier de EO, Dus ik weet zeker eigenlijk dat deze plaat nog nooit gedraaid is op zondagavond even na negen. <laughs> dat denk ik toch? Ja, werd... Na negen zeg je is het, hè? En ja? dan is het nog uh, PS Radio zendtijd. Oh, ja. ja. Nee, we hebben wel eens schilere dingen gedraaid dan dat. dat leuk dat je luistert, ja, nee, sorry. Ja, uh, ja Tamara ja. Echa. Een plaat waarvan ik altijd opbeur. Harm uh, uh, Retering of Ratering, of krijgt het tering, hij heeft hem aangevraagd. En Daniel Muller, Robert de Boer, ik zal hem niet weer in laten. Robin Leising, Suzanne Kroeze en meneer Keunen van der Kerkhof. Die uh, zo, die, ja dat is de, de, de vader denk ik van Floris, die is elf. En die is helemaal fan van Iron Maiden. Dat is een opvoeding hè? <lacht> dat vind ik echt strak. Um, het uh, is een moment om eventjes te kijken wat er zoal gebeurt hier. Zeiland? Is het een beetje een zijland? Oh. Pst. Nou, sorry ja. dat ik ne, niemand uh, hier bij de brieven dus kan verwelkomen. Of dat komt dan straks alweer. Maar het welbekende sapjesalarm klinkt. Uh. Nou, dit is, uh, ik dacht dat we de diarree al gehad hadden, maar uh, dit is uh, deel 2, geloof ik. Hoe uh, ziet het eruit? Ja, het is bruin, maar het, het is een beetje bruin-grijs. Ik zou de benaming grauw wel willen gebruiken voor dit uh, sapje grauw ja ik weet niet of dat nou echt een hele goede is eh, grauw met twee vingers schuim nou ja zegt dat dit is een wat wat, wat wat wat vage kleur inderdaad ja, he, ja. Ik, ik geen idee even kijken wie nou welk glas inderdaad dit, ik heb hier het koen dat is het volste glas ook gelukkig top Ja, dat geldt een de slok oh, ja. uh, even kijken dit, deze bril ben ik dan ben jij die andere bril en dan het natuurlijk wat staat erop wat staat erop ik zweer er zit weer komkommer in. Uh, nou, ze noemen het zelf. Ja, wel, ja? ja, ruik je dat nu al? Nee, ik weet het niet. Ik weet niet. Ze noemen het zelf sapdraptijd. Nou, oh, dat is dus een duidelijke omschrijving. Meloenen, meloenen, meloenen. Meloen. Die gaan zorgen voor minder stress en uitputting. Dus relax, maar niet te veel. Een toffe peer helpt jullie tegen een droog bekkie. zodat jullie minder dorst hebben. Nou, water van hier hoor, dat is zeker. Schoon, in ons geval zelfs ook nog. Uh, het houdt niet op vandaag, want het, het is houdt ook. Het niet op. Het is, niet van van vel. <laughs> maar het is ook nog eens tijd om te snoepen van druivensuikers voor wat extra energie. Oh, okay. Nou, dat is ongeveer het enige wat ik lekker vind. Ik, ik vind toch, jongens, uh, dat ik niet echt aan het piepen ben over de sapjes. Maar ik hou oprecht echt niet van meloen. Ik heb hetzelfde. Ik vind banaan vind ik mooi. En wat zei nou nog meer dat ik... Uh, kost, het nou? uh, het druivensuiker zit hij dus in... Peer, ja! Peer, ja. Oh, peer zo verleken. Peer, ja, ja, Peer niet is is lekker! Is... Ah, peer lekker sappig peertje! Ja, ik ben ik peer ben niet te pruim hoor! Als ik er dan denk al... Peer! Peer ja. nou, denk... en meloen, dat Al uh, oh, wacht even het feest. Het feest is niet compleet zonder een takje munt. Nou, daar nou, moeten dat we kijken. We die al die gouden, uh, kleuren. Zou dat uh, een plaatje uh, kunnen doen? Maar leuk, een heel van takje. Het takkenwijf, uh, ja. want ik denk dat dit moet een vrouw klaarmaken. <laughs> ja. dat kan niet anders. Ja, sadisto, uh, denk uh, ik zat <laughs> denk oh, ik. ben blij dat uh, de Jacqueline uh, oh. en Laura ook een slokje mee ja. uh, drinken. Laura en Jacqueline, heel goed. Proost. Lekker. Nou, het is toch wel een toffe peer moet ik zeggen. Oh, lekker. Die bananen is zo in overvloed. Dit valt mij uh, niet heel. Ik, nou, niet, ja, ik, ik uh, had het uh, erger verwacht, uh, laat, laat ik het zo zeggen. Dat, dat had ik ook. Ja. Maar. Het is niet dat ik denk. <laughs> uh, nee. Maar jij zou het thuis drinken, hoor ik dat nou wel uh, zeggen, Jacques? Ik drink dit elke ochtend, dit soort dingen. Ja? ja. ja, ja. Maar ja. Lekker hoor. Ja. Dan geen ga pierenlust. je wel heel veel muziek ja. maken in ieder geval. Ja. Uh, ja. En geen meloenen. Nee. <laughs> maar ik proef het niet, dus dat is het goede nieuws. Uh, nou, oké, okay. dat is het stapje van uh, de avond. Dan. Dan? Daar zullen wij het wel weer mee moeten doen. En dat uh, is dan tot morgenochtend? Uh, ja. ja. ja. ja. Morgenochtend, uh, uh, kwart over tien. Dus, uh... okay. Nee, het is goed dat ik het even weet. Ja. Dus, uh... <laughs> uh, Joost, jij mag het weten. Goedenavond. Ja, goedenavond, Gil. Met Joost, inderdaad. Hoe gaat hij? Hoe ben je zondagavond aan het vieren? Ik ben mijn zondagavond aan het vieren er gewoon een heerlijk langheid op de bank te genieten van jullie. Hey, en uh, en dan heb ik heb natuurlijk even een banaan gepakt om ook een bananensap te maken, want en. het ziet er niet zo uit dat jullie daar nou, hebben. ja, oké, okay. als jij er zo positief over klinkt, word ik ineens ook dat een stuk ervan. Ja, dat moet toch positief en, blijven en, jongens. En, ja, daar dan dan heb je ja. helemaal gelijk. En, en, en heb je al helemaal vakantie en zo? Is uh, de kerst in aantal voor jou? Ja, ja, sterker nog, vorige week een weekje wintersport geweest en nu nog twee weken vrij voor de boeg, dus heerlijk. Man, goed bezig. Ja. Uh, maar dan snap ik de plaat helemaal niet. Als je op wintersport bent gegaan, dan juist. is hij, dan is hij ja. niet... Uh, ja, nou, ja. ja, hoezo juist? Ja, tijd voor zomer, hè, tijd voor zomer. Plus ik zit hier op de bank met de most beautiful girl natuurlijk. En uh, vandaag vandaag verhaal heb ik hem aangevraagd. Godsam is mijn vriendin nu weer nou, ja, ik dacht weten. dat Christophe vanavond in uh, Paradiso <laughs> de melkweg speelde, maar een raar verhaal is. Nou. Weet je nou niet meer of ze in de melkweg... Of ja, reden, nee, de is buiten, zo... het toch toch weg? Nee, ik twijfel okay. even. Maar het is Lekker bezig. Ja. Uh, Oké, okay, want, welke wil jij horen, Joost? Ik wil heel graag horen van de Crystal Fighters, La Plage. Ah, daar word ik ook echt gelukkig van. Ja. En uh, wat levert dat op? Dat levert uh, twee keer een tientje op. Dankjewel, man. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for in the morning. Most beautiful girl I've ever seen. Down, down, down, my love I zien optreden op Glastonbury. Ja, jaloers. één messing round. Ja, en, er gebeuren hier dingen. Wat dat betreft eh, Jacqueline Govaart en Laura Jans, jullie vallen echt met de neus in de boter moet ik wel Fantastisch. zeggen. Fantastisch. Ja nou ja, eh, eigenlijk hebben jullie misschien nog helemaal geen goed beeld van hoe het losgaat. Nee. Um, en, en de, de mannen, uh, Koen en Paul, zijn gehuld in uh, veiling TV kleding. Oh. Um, dus, uh, de... Maar jongens, kom dan maar even naar de voorkamer. Ik wilde namelijk net eventjes, want de Leeward is echt los, ik wilde even net laten zien hoe het hier ook echt helemaal. Ja. Ja? Ja. En dat terwijl Koen een ski pak aan heeft. En Paul een van de uh, nou ja, kinky Freeze shirten mag ik wel zeggen. Kinky inderdaad. Nou ja, met, nou, smaak. Met maar, dat uh... lijf li van jou wel. Ja. Uh, dat wil ik zien springen. duidelijk zijn. Het avondgedeelte van Series Request is begonnen. Ja, dat is top, hè? Oké, okay, uh, dan zijn de Boys in ieder geval ingesprongen, want ze hebben niet voor niks dat pakje aan. Dus dat is mijn pakje aan niet. Maar dat is vanwege het feit dat zij. Ja, zijn jullie klaar voor Boys niet? Ja. ja. Dat zij helemaal losgaan in een nieuwe aflevering van Veiling TV. We zijn begonnen. Een nieuwe aflevering van Veiling TV. Oehoe, hoort u mij? Ik praat misschien een beetje hard. Maar het komt omdat ik oorkappen op heb En dat is heel belangrijk voor de bescherming van uw kind Als u niet wil dat uw kind doof wordt Moet u bijvoorbeeld deze oorkappen kopen Maar kunt u nog voor een beter doel besteden voor het Rode Kruis? Door hey. zo op de veiling aan te schaffen hey. www.weefen.nl Zoals hey. Veiling voor echte oorzoppen Verkomen 100 Wat? Hé? Kom! Hey. En dan hebben we nog iets heel moois? Skis en een warm pak en een stomme bril. Ofwel wintersport. Maar er valt hier natuurlijk heel weinig te wintersporten. Want er ligt nog helemaal geen sneeuw hier in Leeuwarden. Terwijl dat juist zo mooi is. Daar hebben we iets op gevonden. Want er is een heel lekker feest. Een wintersportfeest met allemaal lekkere... Techno-muziek. Dat is geen techno-muziek. Maar in ieder geval gezellige rampenstampmuziek. Trek je skipak aan. Ga lekker housen en ga naar een feestje. Kijk op 3fm.nl Slash Veiling om daarbij aanwezig te zijn. En dat wil je. Dat wil je. Godzame... De, de, de, komt nu iemand? Uh, ja zeker. <laughs> ja, ja ja. Oh jullie komen voor veiling TV zo te zien. Ja, ja zeg, we hebben gewoon ga, nou, ja, loop maar naar de jongens toe. Komt u deze kant op? Ja. Uh, Meneer Anker. Ja, <laughs> Meneer Anker. <laughs> Anker. Oké, okay, we zitten. Komt u, in in veiling in TV. komt u hier staan? Komt u hier staan? Pak de microfoon. Ja, daar, daar. Dit is uw moment. Daar zijn die advocaten weet je, wel! die grappige. Nou dames en heren, dit valt niet mee. Want ik gooi mijn broer in de veiling. Hey! En wie is er enthousiast? Zijn de vrouwen enthousiast? Ze zijn boven de 50, maar dat had ik wel verwacht. Ik ben zelf geveild door mijn broer in de Blokhuispoort. Een uur lang borrelen in café Paddy Orion. 240 euro, ik was er blij mee. Maar we moeten nu meer ophalen. Want mijn broer die gaat in de veiling een gehele middag. U komt! Alleen de vrouwen mogen bieden! U komt op kantoor! U krijgt een rondleiding! U mag een gesprek met hem hebben! En daarna gaat u borrelen! Het is een vrouwvriendelijke man... ...die soms ook een beetje fysiek is! En oh, oh, oh, wat is dat gezellig! Kijk ik naar de man, zeg ik... Oh, oh, ik was de eerstgeborene. Toen kwam mijn broer. Nou ja, alles was op. De humor, het haar, de intelligentie, de charmes. Maar goed, het beweegt, het leeft, het doet het. Mijn ouders hebben hem Hans genoemd en hier staat hij. En, en wat zijn zijn eigenschappen? Het is een somere man. Het is, hij is Guldenmiljonair, samen met mij. Guldenmiljonair. Hij leeft sober. Hij komt alleen in café als het gaat om een crematie of een receptie. Maar verder komt hij nooit in een café. Hij ziet er fantastisch uit. Tien jaar boven zijn kalenderleeftijd. Maar alles doet het. Ik garandeer u, alles doet het. Het mag duidelijk zijn, ze worden per uur betaald. De gebroeders is anker en anker! Fantastisch dat die ineens hier in het huis zijn, he, joh. ik, ik had toch wel gehoord dat ze bij de televisieshow waren. Dat en was wel geweldig. Ja, dat was dat leuk, ja. dat ja. kunnen we wel niet ja. zien natuurlijk. Oh, oh, dat zijn die advocaten, hoe ja, moet ik dat verder uitleggen, uh, ja, je kent ze of je kent ze niet. Ja, ik... Het is een tweeling. Het is, precies. En ik weet dat Koen een groot fan van ze is. Oh, ja, ja ik, nee, ik vind de, dit echt een legendarisch uh, koppel. Ja, nee, nou, maar dat echt waar. is het ook natuurlijk. Ja. Zijn blijven doen wel even, of moeten ze... Nee kom, kom ja. nog even, nee, kom nog even langs. Kom even ja. binnen, dit is het glazen huis. Maar dit was wel even Veiling TV, uh, ga naar uh, 3fm.nl slash Veiling voor alle veilingproducten. Ja. <laughs> Zo, dan belanden wij nu in het Timmerland. Yeah. Carrie Hilsen en R. Yeah. Ja, yeah. En dat is Engels inderdaad. Ja, maar Rit van Duivenboden vraagt hem aan voor René, haar lieve man. En heeft daar een bedrag over van 10 euro. Dankjewel. No nou ja, 10 euro. Yeah, though we be the perfect soulmate Talk to me girl Wil je nog een interview met Koen, of ja, de, de, de, de, de broertjes Anker? Koen is idolaat van de broertjes ja, Anker. Hè? Dat is echt, maar dat hij staat nu toch meer naar buiten ja. te kijken naar dames, dus, Maar ik. Uh, ja. okay. Joop Anker, jij hebt al 240 euro dus geboden gekregen om te gaan... Uh, ja, wat ga je doen eigenlijk? Ja, mijn broer die gooide mij in de veiling en die dacht van... Uh, dat blijft haken bij 10 euro. Hij wilde wel een beetje te pakken nemen. Maar er waren er wel 30 vrouwen die hadden een bordje omhoog. Toen ging het naar 50, naar 100, 150, 200. Dus, de winnares, 240 voor één uur borrelen. Ja. Dus ik was uh, verschrikkelijk blij. Maar, zeg maar wat is het uurtarief normaal is al weg. Dan, uh, ja. bij de... ja, Het normale uurtarief is 275. <laughs> okay. maar, dan, 1000 euro. maar dan moet ik ervoor werken, hè? Ja, ja precies. Oh, ja. En dan nou krijg ik alles aangeboden. Okay, okay, okay, maar goed, okay. de charmes zijn er nog, hè? Ja, oh, Daar ben op. ik wel trots op, hè? Nou, zeker. 60 jaar, hè? Ja. Zouden jullie ooit gewoon een soort theatervoorstelling willen doen met z'n tweeën? Is dat uh, een idee? Dat zou kunnen, maar dan moet ik een andere partner kiezen in plaats van mijn broer. Ja, de buddelijk. Heerlijk. Wat is niet zo grappig waar je zegt... Uh... Ik zeg niks. Nee. Ja. Ja. Ik ben man met, met hem naar kantoor. Ja. Nee, we kunnen goed, hè? Overtzelf bedankt hè, jongens. We kunnen goed. Ja. Voor de komst. En vrolijk kerstfeestal was. Mooi het oh, over gezegd. Vieren jullie de kerst wel samen trouwens? Gisteren was het 1-5, hè? AZ. Nee, dat is ik ja, ja. uh, Maar of jullie samen kerstvieren vragen? Ja, mijn broer en ik werken uh, iedere dag samen, we gaan ook nog samen op vakantie en kerst ook samen. Ah, ja, mooi. mooi. Is, nou. dat, is dat een kerstboodschap? Ja, dat is een mooie kerstboodschap ja. samen met een Hoi! Oké, okay, dag! Even kijken, uh, bij de brievenbus gebeurt een hoop. Uh. Hallo! Daar is de familiebril, uh, dat wil zeggen, ik uh, zie denk ik vader, moeder, zoon allemaal een bril. Hallo, wie ben jij? Hallo Anisha. En met wie ben je hier? Uh, met mijn broertje en mijn ouders. Dat dacht ik al. En waar komen jullie vandaan? Roden. Oké. Okay. En wat komen jullie hier doneren? Uh, 10 euro. Top. Dankjewel. Namens het hele gezin. Ja, ah, super. Bedankt hè. Doei. Ja, want even voor de goede orde. Uh, er zijn altijd mensen die dan denken, ja je moet er echt met een vette check aankomen. Of uh, nee. Helemaal niet. 10 euro. Uh, ik kan niet vaak genoeg zeggen. 10 kinderen, 10 maanden lang. Een stuk zeep. En nou ja, daar uh, heb je al uh, nou ja, een, een hele hoop van die hygiëne. En uh, nou ja, dan is dat... Uh, nou zeg, dat dan, dan, dan kan dat zomaar weer een, uh, een kinderleven schelen, zeg maar. Oké, okay, door met de Serie Quest. Deze is leuk. Ivo Verhoeven vindt het een lekker nummertje. En Jeroen Oma uit Veghel, die heeft hem gisteren voor het eerst gehoord. En helemaal om van, uh, van de stem van deze gasten. Je hoort hem niet zo vaak, maar dat is het leuke van Series Quest. Wij draaien wat jij wil horen. 0909-1336. Of ga naar 3fm.nl slash plaat. Gaslight Adamus and 45. Van ah, wat een leuk shirt heb je aan. Ja, ik krijg de laatste tijd wel vaker complimenten over de kleding, de afgelopen dagen. Dat komt omdat het niet mijn eigen kleding is. Dat wil zeggen, uh, het is de officiële 3FM merchandise. En wat er precies op staat, 3FM Serie of Request. En dan ja, heb ik het eigenlijk ook niet. van Sander Ogendoorn en elke keer als ik daar naar hem schakel denk ik, oh ja, oh ja, die is leuk. Sander, waar ben je? Grielbelen op het plein ben ik. Oh, ik <laughs> zie je niet. Nee. En je hebt nog zijn grote bril op. Hé, <laughs> <laughs> hey, uh, wist jij van de vierde brievenbus? De vierde brievenbus? We hebben een vierde brievenbus, dat is de wandelende brievenbus in de vorm van een rode kruis vrijwilliger. Hoi, oh. hoe heet je? Ik ben Marga. En jij, jij collecteert voor het Rode Kruis. En ik dacht, nou, het is zo druk bij die drie brievenbussen bij het huis. Maar we spelen even de wandelende brievenbus. En dat ben jij? Ja. Jij, jij hebt een collectebus, wil we nog even? Ja. ja, ja. Ah, hij is nog helemaal leeg. Ja. Maar we gaan hem goed vullen nu op het plein. En we gaan, uh, nou, we gaan maar gewoon een beetje wandelen. Uh, heeft u wat over voor het Rode Kruis? Ja, tuurlijk. Nou, uh, gooi maar in de wandelende brievenbus. Oh, hier. Hoppakee. Heeft u ook wat over voor ja. het Rode Kruis? Ja, tuurlijk. Gooi hem maar in dan. Ja. Hoppakee. En hey, dat zit er allemaal mee. En we gaan door. We gaan met de wandelende over het plein. Een meneer, heeft u wat over het Rode Kruis? Uh, ja, tuurlijk. Hop, we met de wandelende briefbus. Daar gaan we. We gaan uh, door. Hoi. Hoi. Wie zijn jullie? Wij zijn tenniste van Noorden. En uh, wat hebben jullie gedaan? Ik liep ook een check bij jullie. Uh, zeven uur lang getennist. Oh, zeven uur achter elkaar? Ja, tennis Die Wie heeft er gewonnen? En nou, dat was tennisles geven aan andere mensen. Oké, okay. hebben jullie toevallig wat over voor de wandelende brievenbus? Want jullie hebben al een hele mooie check opgehaald van 1140 ja. euro en 98 cent. Ja. En oh, dat wordt al hartstikke goed ingegooid. We gaan door met de wandelende brievenbus. Houd nog een beetje vol. Ja, hartstikke goed. De wandelende brievenbus gaat ja. hierheen. Meneer, heeft u wat over voor ja. het Rode Kruis? Ja, Kijk. Hebben jullie verder nog een actie gedaan voor uh, de... Uh, nee, we hebben verder niet zoveel gedaan. We zijn hier gewoon om te kijken. Dus uh, leuk. En je bijdrage is ah. bij deze genoteerd. Dankjewel okay. voor uh, je bijdrage. Ja. We gaan verder. Hoi. Heeft u wat over het Rode Kruis? Ja, de tuurlijk. wandelende brievenbus? Tuurlijk. Hartstikke goed. We gaan door. Uh, waar zal ik eens heen gaan? Hallo, heeft u wat over het Rode Kruis? Ik ben van de Wandelende Brievenbus. De vierde brievenbus van het Glazen En dan moet ik even wat is, toch? Nou, dat gaat al gaat al. hartstikke goed. De Wandelende Brievenbus staat hier. Komt alle jongens. Uh, en we schudden even. Oh, een bommetje vol is die al. Uh, dat gaat echt als een lopend vuurtje daar zo. Ja, zeker. Goed, uh, de vierde brievenbus is niet in het Glazen Huis, maar wel ergens. Ik bedoel, deze zal de hele tijd op het plein aanwezig zijn. Ja, ik wandel er wel even door. Oké. Okay. Nou, uh, top zeg. Uh, veel succes dan, Dank je wel, man. Dank je wel. Uh, Richard Kruijer uit mijn Haarlem. Goedenavond. Goedenavond, Giel. En ook uit Jacqueline's Haarlem, trouwens, ik moet te bedenken. Maar die is er natuurlijk niet geboren en getogen. Jij wel? Yes, ik ben er geboren en getogen zelf op het Mendel gezeten. Het Mendel College, ja. Ja. Yeah. Oh, vreselijke school. <lacht> nou, nee, nee, nee, nee sorry. <lacht> dat mag ik niet zeggen. Want het, het, het lag meer aan mijzelf uh, dat ik gewoon vreselijk was. Dus dat dat, dat klets, klets, klets, gewoon. Uh, dus nee... Uh, heb, jij, of, heb, jij, heb jij er ook een uh, leuke tijd gehad? Ja, helemaal ja, fantastisch. Ik heb mijn vrouw er ontmoet, ah, dus uh, ik ja. hier hier klaar. Oké, okay, nou dan, uh, dan snap ik dat. Ja, Jij vraagt een plaat aan. Ik hou zelf van de muzie muzieksmaak van de drie luisteraar. Want dit is echt een toptrek. Hoe kom je er zo bij? Ja, Glenn Hens, is eigenlijk uh, ook al uh, bij de frames altijd al mijn held geweest. Ja. En, en als hij dan echt een soort monster verbond uh, aan uh, ja, gaat? met verder, dan is het natuurlijk helemaal alles ja, fantastisch. Met Eddie verder. En J. Clemmen ook, hè? Ja. Nou, je bent niet de enige die hem aan heeft gevraagd. Uh, Demi Kuiper, Remco Albers, Erik van Overdam, Annie Punter, Rachel Meijer. Allemaal hadden ze wel zoiets van, ja, dit is eventjes een sfeervol momentje. Heb jij er nog uh, speciale gedachten bij bij het liedje zelf, Drive All Night? Nou, ik, uh, elke avond de afgelopen week kom ik thuis en dan zing ik dit even brullend mee. Terwijl mijn kinderen, Shannon en Colin, dit dan uh, van ook proberen mee te zingen. Het oh, dus mooie kan niet. Romantisch. Ik draai hem voor je Richard. Fijne avond man. Dankjewel, Giro. I lost you, honey. Sometimes I think I lost my guts too. And I wish that God would send me a word. Send me something I'm afraid to do. Lying in the heat of the night, like prisoners all I like Well I get shivers down my spine and all I wanna do is hold I'm sure, and I taste your tender charm And I just wanna sleep too Tonight, these fallen angels And they're waiting for us Down in the street And tonight Is calling strangers Hear them crying In the field Let them go Let them go, let them go, do the dances of the day. Let them go right ahead girl, girl. and dry your right And come on, come on, come on, come on, let's go to bed to buy you some shoes and to taste your tender charms hey. Like rain. Don't cry. And it feels like rain. Voor 3FM Serious Request. Gaan we eens even kijken. Ga je ook heel voor het glazen hoes? En Timoor gaat op zoek naar leuke acties door heel Friesland. Nee, hey, Friesland. Dus wat ga jij doen? Je kunt bijvoorbeeld de Elfstedentocht gaan fietsen, auto's wassen of in het Fries gaan voorlezen. Kom ook in actie en geef het door op 3FM.nl/slash kom in actie. 3FM Serious Request. Let's clean this shit up. Het is kwart voor tien. Redmar Hoekstra vroeg deze aan omdat hij het ook een Serious plaat plaatsvindt. En dat snap ik wel, want we hebben hem heel veel gedraaid. Maar een officieel moment om maar te zeggen werd het dan niet. Maar het was altijd wel een lekker momentje. Fake blad. Ja, dat wordt vanzelf afgeteld. En bij Mars moet je springen, daar komt het eigenlijk om neer. Ik werden nog goed. We ja? je toch, misschien wat we Jordi van Loon doen. Dat was dat jaar. Ja, ja, ja. Ik wist het niet zeker meer. Ja, ja, ja, ja. Maar dat was ook omdat we de hele tijd gewoon veel te veel zin hadden in zo'n ding. Ja. Dan denk je, snicker Of nuts? Nou ah ja, maar geen reclame maken. Ja, nee. ja. Dat is gek. Zeirand is een leven op Pluto! niet mee als je in de auto zit, maar voor de rest, als je hier bent bijvoorbeeld, even die hand in de lucht jongens, gewoon even, even laten zien dat we, dat we met elkaar zijn gewoon, dat we connected zijn, dat we denken, ja. Mars. Ons zeer bekende Mars. En dan nu eventjes iets heel anders. Het is weer tijd voor Erik Corton. De man die nou ja, echt het lef heeft, zeg ik erbij, om nou ja, het op te zoeken. Nou ja, zeker dit jaar dacht ik dat wel bij hem. Want, want zo'n ziekte, voor je het weet, heb je zelf diarree of cholera ja, te pakken. Ja, ja, ja, en, en ook voor ons is dat natuurlijk hartstikke ja, gevaarlijk. Om maar daar te zijn. dan nog, laten we wel zijn, dan... dan ja, dan weet Erik... Kijk, Erik ja, weet wel hoe, uh, hoe het werkt. Dat je je handen ja. moet wassen en uh, dingen. Maar ja. inderdaad, je hebt gelijk. Uh, en, maar sowieso al het leed dat hij ziet eigenlijk al in de afgelopen jaren. Ja, ik zeg heel eerlijk, ik zou het niet durven. Ik ben gewoon bang dat het zo... Heftig op het netvlies gebouwd. Ja, ja, ik, dus dat merk ik, ik, ik nu al bij die filmpjes van hem. Ja. Dat als ik dat zie, dan ben ik al helemaal van Laat staan, als je, als je het echt in real life ja, Ik ben eens in Indonesië geweest ja. in 2009. Ja, en, en het is ook wel heel mooi om te zien. Omdat ja. ik daar zag hoe die Rode Kruis medewerkers te werk gaan. En je ziet dan echt gewoon dat het helemaal keurig uitgelegd wordt. Door lokale bevolking aan elkaar. Mm -hmm. En dan denk je wel, dit, dit werkt. Ja. En dan wordt gewoon heel erg um, duidelijk gemaakt hoe iets, hoe iets moet. Wat voorlichting is een belangrijk deel. Dat hoorde vanochtend dan natuurlijk de reportage. Dit jaar maakt hij een indrukwekkende. indrukwekkende de reis naar Burundi om een reportage te maken, dus nou ja, uh, over datgene waarvoor we het doen: de kinderen die overlijden als gevolg van diarree. En in deze reportage neemt Jeanne Erik mee naar een van de veroorzakers van vervuild water, en dat is dus uh, een voorbeeld zoals dat in uh, vele landen gaat. Mijn bericht uit Burundi met Jeanne. Ze verloor twee kinderen en haar man aan cholera en probeert zo goed en zo kwaad als het gaat voor haar vijf overgebleven kinderen te zorgen. Hoe ziet een dag in je leven? day wat tijd de dag do Wat doe je the de vijf kinderen? you je me een dag in je leven de dag begint vroeg. Ik zorg ervoor dat er wat te eten is voor de kinderen. Dan ga ik wat werk doen voor mensen. Kleine klusjes. Water halen of koken. En dan krijg ik daar wat geld voor. Maar dat is heel weinig. En dan is de dag eigenlijk al weer om. When you have a little bit of food, does it happen that you feed your children but you don't eat yourself? Hmm. Ja, dat gebeurt heel vaak. Dan kies ik voor mijn kinderen en lig ik zelf wakker van de honger. Waar Hier hmm. Wat would be in this village the biggest solution? I hear clean drinking water here latrines, zou Would that be the biggest solution here? Hmm. Dat zou ons allemaal een beetje gezonder maken. En dan zouden we meer werk kunnen verzetten. Ja. goede latrines en schoon drinkwater. Mm -hmm. You were talking about toilet, about latrine. There's a place where, where the people of this village defecate called La Marche de La Honte. Is it possible for you to, sh to show me? Because I don't, I don't know that, that, how that works. Maybe you can show us. Ze nemen nu mee naar een plek die je gewoon je kunt omschrijven als HET Toilet van het dorp. En dat is deze heuvel. Dus kijk even een beetje uit waar je loopt. Want uh, dit is gewoon een openbaar toilet. Het gevaar van dit openbare toilet is heel simpel. Het ligt namelijk op de heuvel. En als het hier regent, spoelt het zo van de heuvel af. Daar beneden naar de rivier waar mensen hun drinkwater halen. Het is partout, hè? Boreen. Okay. Oui. Het is een beetje een rare excursie langs al die hoopjes. Maar dat is wel wat het is. Hallo. Er latrines. Daarom zeggen ze ook beaucoup de la pierre. Latrines zou een oplossing zijn. Maar je kunt hier door deze steenachtige grond niet verder dan 2 meter de grond in. En dan heb je geen veilige latrines. Daar wordt een oplossing voor, gezorgd, voor, uh, voor bedacht. Want ze kunnen natuurlijk wel dieper. Alleen dat kost iets meer geld. Want dan moet er met een, met een machine gegraven worden. Niet met de hand. Uh, maar dat zou dit dorp wel ongelooflijk veel helpen. Hallo, een toilet? Sapeuidea. Boku. Boku, Wil je mijn reportages uit Burun niet terugluisteren? Check 3fm.nl slash kortom Dit is waarom we het doen. Geef een kind een toekomst en steun serious request. How I wish for a flame that never dies. Like a candle and its flame. Bring back the light. You put on your shoes and You'll be the Het begin zo hoor. Ah, oh, dat denk ik echt te gek. Ja. Coen, Shoes of lightning. Misschien mist een beetje de beat alleen. Uh, bij die beat. Oh. Dat je denkt, gooi er een keer even een beetje een, uh, een soort oude hiphop in ofzo. Oké. Okay. Kraakjes ah, ja. en piepjes. Ik, ik, uh, ik ja. ga even kijken of ik dat voor je kan fixen. Okay. Uh, zo dadelijk, dan wordt de opdracht bekend, want de nachtkrachten gaan natuurlijk opdrachten uitvoeren. Zoiets? Hé, hey, dat doe je leuk. Ah. Super. Dus ik ben benieuwd, want ja, twee dames, dat is op zich twee keer zoveel lol, zou je zeggen. En uh, ook twee keer zoveel inzet. Oh jee. <laughs> ga ervoor zitten. Oké, okay, ja. Nee, dat is nu nog niet hoor, voor de duidelijkheid. Beetje rekken. Ja, ja. Uh, dat uh, is uh, zo dadelijk na tienen, wanneer Koen echt uh, zo is als een kind dat hij weer mag. Uh, overigens, is de trui van Koen training topic. Ja! ja nou, is, uh, ik zag het. Hij steekt de trui van Koen. Nee. Ja, <laughs> veel plezier. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM Kom voor de leukste kerstcadeaus naar Saturn. Ook nu vind je bij ons voor iedereen het mooiste geschenk voor de beste prijs. Zoals de originele Beat Studio hoofdtelefoon. Nu voor maar 149 euro. Check de folder met alle cadeautips in onze winkels en op Saturn.nl Saturn. Zo, moedtechniek. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Hoe Kip Nederland? Met Robert. Robert, hoe kip jij deze kerst? Ja, met de familie en een heerlijke kip. That's all you need. Merry Kipmas? Merry Kipmas. Kijk op hoekipnederland.nl Kip, de meest stukje zijn Kip. Wij zijn Promovendum.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 U heeft nog maar 9 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Iedere kat verdient haar eigen Royal Canin. Wilt u ook dat uw kat een gezond gewicht houdt na castratie of sterilisatie? Maak dan nu voordelig kennis met de speciaal hiervoor ontwikkelde voeding. Kijk op royalcanin.nl voor voedingsadvies en voordeel op maat. Het is weer Salon de Promotion bij uw Renault-dealer. Kom tot en met 5 januari naar Oud Word Nieuw.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 is uw auto nog niet winterklaar? Kom dan voor 6 januari naar uw de Renault dealer en doe de wintercheck voor slechts 9,95. Maak een afspraak op Renaultwintercheck.nl Last van een uh, like, duim? Op czdirect.nl heb je al visio van een 5 ,5 euro per maand. Probeer vanavond eens Maggi braadstomen Doe de kip in de braadzak. Check, zonder boter of olie. Oh, die kan terug. De kruidenmix erbij. Kruidenmix. 60 minuten in de oven. En hopla, heerlijk malse kip. Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi braadstomen Kip provenzaal, knoflook, paprika, honing of piripiri.